Bij de opname voor het nu volgende hoorspel over de geweldige wiswassen hadden de acteurs Zog en Ugh Zababel het zwaar te verduren. Hun stemmen gingen verloren in ontploffingen en hun optreden leidden tot geweldpleging. U bent gewaarschuwd. Pamela Tevis vertelt het geweldige wiswassen. Niet iedereen zoekt in de zomer de zon op. In het stedelijk laboratorium van Rommeldam was men bijvoorbeeld in die maanden druk bezig. Want professor Pulwitskowski meende dat dat echte werk pas kon beginnen wanneer de universiteit gesloten was. De wetenschap staat niet stil. De heren studenten overgeven zich in de vakantie, maar wij gaan nu duchtig aan de arbeid, meneer Pieps. Zo kon men de geleerde en zijn jonge medewerker dan ook aan het werk zien... in hun stille ruimte, terwijl buiten de auto's zich naar het zuiden spoedden. Aanvankelijk verrichtte de assistent zijn bezigheden met grote tegenzin. Maar aldoende begon hij er aardigheid in te krijgen. En toen er dampen uit zijn mengeling begonnen te slaan... verscheen er zelfs een glimlach op zijn gelaat. De professor schrok echter op toen die rookslierte hem bereikte. Wat is hier dan los? Wat maakt u daarvoor in een stinkert? Is dat de salpeterzure natron die ik u beoordeld heb? Nee, dat niet zozeer. Maar het is wel een kunstmest. Daar ging het toch om? Ik moest kunstmest maken, zei u. En dat doe ik. Maar de kwestie is dat ik tegen Chinese salpeter ben. Chinese salpeter gaat tegen mijn beginselen. Daarom heb ik China-salpeter genomen. Dat is meer eigen tijd. China-salpeter? Ja. Dat is in een ongehouden domkopperij. Niks domkopperij. Ik ken mijn politieke plaats. Maar het is goede kunstmest. En daar gaat het om. En voor de zekerheid heb ik er fosfaat bij gedaan. Geen superfosfaat, want daar ben ik tegen. Hè. Net of het meer is dan wat anders. En daarom heb ik mini-fosfaat genomen. Het kleine heeft ook zijn rechten, zeg ik altijd. Zo zegt u dat. De waanzin! Men verwacht dat wij een wetenschappelijke, kunstelijke drekvaardig maken. En u staat te hampelen met politische fopperij. Nou, dat, dat is geen wetenschap, dat is een action. Ik heb recht op mijn beginselen. Weg met die oude koek die ons wordt ingesteld. Ouder koek? Daar heeft men een kostelijke kunsttrek aangevaardigd. Na vele proefingen. En der niet zweet, noemt het oude koek na. Ik zal u tonen wat ik met uw nieuwe koek maken ga. Uit het venster daarmet. Nee. Toen de assistent Pieps de volgende morgen het laboratorium naderde om aan het werk te gaan, verkeerde hij in een neerslachtige stemming. Alle initiatief van de jongeren wordt de kop ingedrukt. Wat let me eigenlijk als actiegroep het op te bezetten? Hij omklemde dreigend zijn twaalf uurtje, maar toen bleef hij verrast staan. Tegen de muur van het gebouw, waar alleen maar wat onkruidplachten groeien, bevond zich nu een gewas dat de hele grond bedekte met kleine bolletjes. En dat hier en daar hoog was opgeschoten. Dat was er gisteren nog niet. Hoe komt dat hier opeens? Wacht eens even. Dat is precies onder het raam waar die oude wijngsel heeft weggegooid. Zou dat misschien? Daar bent u dus, meneer Pieps, reeds drie minuten te laten, ja, zoals dat... gewoonlijk. Had u rap aan de arbeid, bitte, u. en duurzaam. Ja, maar had u deze planten gezien? Wat zegt u daarvan? Die zijn hier gegroeid, Na, u... Frau, wij zijn hier niet om wildruisers aan te schouwen. Maar... Wij zijn hier om een mengeling van calcium sulfaat en primair calcium orthophosphaat aan te varten. Ja, maar kijk nu... Ik moet naar de stad om een conferentie met de behoorde te maken. En als ik overmorgen weer intref, verwacht ik een gereden kunstdrek. Verstaat u? Ja, ja. ja. Toen professor Prilwitskowski twee dagen later uit de stad terugkeerde... besloot hij om het laboratorium door de achterdeur te betreden. Wij zullen de pieps eenmaal overrassen. Maar terwijl hij langs het magazijn liep... ...kreeg hij het broeikastje in het oog dat hij voor experimenten gebruikte. Wat? En tot zijn ontstemming zag hij dat zijn nee. assistent daarin doende wat? was... ...in plaats van binnen kunstmest te bereiden. Hij verhaaste de pas Ach. en rukte de deur van het glazen huisje open. Pauw, wat hebt u dan hier gemaakt? Wat, wat is dit voor oh. spruitsel? Is de superfosfaat in ordening? Nee... Hm? Maar ik heb hier iets veel belangrijkers. Dit spruisel, professor, is het onkruid waar u eergisteren mijn vinding overheen gegooid hebt. En van dat onkruid heb ik hier een kweekje gemaakt. En ik heb het gevoed met mijn mengsel. En kijkt u nu eens. Dwergwis. Dit zijn gewone dwergwiswassen die in twee dagen zo groot geworden zijn als kolen. En groeien dat ze doen. Quatsch. Ik ben met drie begonnen en nu is de kas al vol. Ik heb een geweldige uitvinding gedaan die ik pipsovaat zal noemen. Ha, nou, Pipsen. wat zegt u nu? Is dit een vinding of niet? En ik heb die plantbollen onderzocht, gedetermineerd en geanalyseerd. Deze dwerfwis was dit nietig onkruidje. is door mijn mengsel een prachtige vrucht geworden, meneer de professor. Een vrucht waar... Alles inzet, Proteïne, mineralen, vitamine, alles kort op. Terwis was ongeloofbaar. Nou, nou. Ik vraag mijn echt Hij kwam niet verder, want Alexander Pieps had een vlammetje uit zijn aansteker geknipt om zijn rookgerij op te steken. En de gevolg... Een vinding. Dit is een katastrofe. De broeikas is gans verschutterd. Ja, ja, en mijn, mijn schnoorbaard is verschoeid. Ja, ja, ja om, om, maar, maar wat gebeurde er? En dat da? noemt zich een wetenschappelijke. Ja, ja, deze was is ja een miswas. Wat? Hiermee kan ik niets van doen hebben. Ik ga deze rampsbreutsel verdilligen. Nee. En natuurlijk ga ik een appeltje bellen. Meneer Pips, een schrikkelijke wedervaardigheid. Ja, ja, ja, ja ik, maar ik begrijp het niet. Waar kwam die knal van die heeft toch niets met een mooie vriendin te maken? Of met die prachtige planten die alles bevatten wat iemand nodig heeft? Nee. Uw planten bevatten alles, meneer Pieps, alles. Ja. Daar ligt ja de has. haas. U hebt toch vaststellen kunnen dat hier sprake was van een storing... in de gasomhulling samenstelling. Het is toch ganz klaar? Nee, ik snap het niet oh, zo. Misschien had ik beter gasologie kunnen studeren... Maar wat ik wel snap is dat de wis was een zegen voor de wereld is. Dat kleine onkruidje gevoed met mijn piepselvaat. Pauw! U bent misgelukt als wetenschappelijke! Nee. U bent in een weten niets! Na, na, ik verschaam mij over u. Ik ontlaat u. Maak u zich voort, bid ik u. Of krankelende mislinger! De, de assistent wist wanneer hij te veel was en verliet het terrein met gebogen hoofd. Maar hij had toch nog genoeg tegenwoordigheid van geest om een paar wispassen mee te nemen. Terwijl hij zich in zijn huurkamer verschoomde, rijpte er een stoutmoedig plan in zijn geest. En toen hij klaar was, had hij besloten zijn eigen weg te gaan. Niet lang daarna kon men hem dan ook aantreffen in het hoofdkantoor van de internationale inmaakindustrie, waar hij door de algemene secretaris ontvangen werd. Ik heb hier een paar bonnetjes, meneer Steenbreek. Ze bevatten alles wat een levend wezen nodig heeft. Vitamine, proteïne, mineralen, noem maar op. Ja. En ze zijn nog lekker ook. Sojabonen? Oh nee, het is wiswas. Een soort onkruid. Zo klein dat men het met het blote oog nauwelijks waarneemt. En nu heb ik een kunstmest uitgevonden... waardoor het zich in korte tijd kan ontwikkelen tot de omvang die u hier ziet. U begrijpt wel waar ik heen wil. Met die kan men de was tot een prachtig voedsel maken. Overal, over de hele wereld. Nooit zal er meer honger zijn. Zegt u nu zelf. Het is de grootste vinding die er ooit gedaan is, meneer Steenbrik. Alleen heb ik wat geld nodig om verdere proeven te nemen. En daarom kom ik bij u. Dit is net iets voor uw internationale onderneming, dacht ik. Zo, dacht u dat? Pluraal voedsel... Zo, zo. Net iets voor de III, dacht u. Ja. En het kan overal groeien. Ja, ja, hè? Ja. Het idee, als u gelijk hebt, hebben wij geen interesse, meneer Pieps. U kunt ja. wel nagaan, de aandelen van onze conserven zouden kelderen. Ze zouden waardeloos worden. De wereld kan gered worden. En u hebt er geen interesse voor, omdat uw aandelen zouden kelderen. Ja, dat is, is, dat, dat is schande. Sprakeloos van drift greep hij naar de bolletjes. Maar de heer Steenbreek was hem voor. Een ogenblikje, mijn waarde. Het is mogelijk dat u gelijk hebt. We zullen deze knollen wetenschappelijk laten onderzoeken. Ik zal er meteen werk van maken. U hoort van ons. Kunt u eruit komen. Goedendag. Mijn bolletjes. Toen secretaris Steenbreek bij het gemeentelijk laboratorium aankwam... was de leidinggevende daarvan juist bezig met zwaar wetenschappelijk werk. Gebogen kruidde hij een grote last wiswasser naar een bolle hoop, terwijl zijn gelaat zich onder zware zorgen plooide. Paul, de ganse dag ben ik dadig om het onroer te zamelen. Zij voeten voort, want ik vrees mij dat ze zich ook zonder de kunstelijke trek van de pieps voortplanten gaan. Is hier sprake van een mutation, vraagt mij. Nou, ik zal eenen behouden. Voor studeringsbetrachting. Een ogenblikje, mijn waarde. Ik kwam hier eigenlijk Wat? om dit onkruid te laten onderzoeken. Maar zo te zien hebt u dat al gedaan. Wat gaat u met die stapelknollen doen? Vernieten. Oh. Petroleum erover plassen en dan de vlam erin werpen. Dit is bestemd de gevaarlijkste onkruid dat ik ooit heb aangeschouwd. He? Het moet met stomp en steel uitgerot worden. Gevaarlijk? Maar hoe zit het dan met de voedingswaarde? Is het waar dat het alles bevat wat voor het leven nodig is? Ja, ja, ja. Maar daar handelt het zich niet om. Het is ja egal of er voeder in omgaat. Het handelt zich om de gevaarlijkheid. Aha, daar was ik al bang voor. Bijverschijnselen. Zwaar op de maag of eh, jeukerige uitslag zeker. Pro, kwatsch! Het handelt zich om de samenstelling. Dus gasomhullingsgevaar. Wat bedoelt u? Ik kan u niet voor... Oi, oh, wat, wat kan ik maken met een ongestudeerde... Schouwt u zich mijn verzengde schnoerbaard aan en gaat u studeren, bid ik u. Ik bedoel de oxygens Heer Bommel en Tompoes zaten in de tuin van Bommelstein en genoten van de zon die hen warm bescheen, terwijl een licht briesje voor verfrissing zorgde. Hmm, het is toch mooi verdeeld in de wereld. Terwijl het hagelt op de Noordpool... zitten wij hier lekker naar de kapelle te kijken. Hmm. Als ik er goed over nadenk... hoeft een heer zich nooit zorgen te maken. Hmm? Wat jij, jonge vriend? Hmm? Hmm. Leest u wel eens de krant of zo? Hmm? Nou, Natuurlijk. Als ontwikkeld iemand slaat men allicht eens een krant op... om op de hoogte te blijven, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat heeft dat ermee te maken... Alles? Hm? Terwijl u hier lekker uw pijp zit te roken, wordt er op allerlei plaatsen honger geleden. Ja. Overal is gebrek en ellende. Ja. Dat zou u toch ook wel eens gelezen hebben? Ja, maar dat sla ik altijd over. In stilte doe ik veel goeds. En wat kan ik meer doen? Hm. Als men te veel leest, heeft men geen leven meer, bedoel ik. Het is gevaarlijk. Leer dat van een oudere en wijzere. Het is een schande. Het is een werkelijk waar. Oh, kijk. <tie> We kregen visite. Het is Pieps, de assistent van de professor. Ja. Niks visite. Wat ik allemaal heb meegemaakt is een schande. En iemand die geld heeft is verplicht mij te helpen. En daarom ben ik hier. Daarop ging hij uitvoerig in op zijn uitvinding en de geweldige groei van de wiswassen, die alles bevatte wat men nodig heeft. Maar dachten jullie dat er iemand belangstelling voor had? Nee. Niemand. Oh. De prof heeft mij de deur uitgegooid en de blikjesindustrie is bang voor zijn aandelen. Oh. Het is altijd hetzelfde, samenzwering van wetenschap en grootkapitaal. Ja. Maar ik, hm? ik heb de formule ja. en als ik wat geld krijg, kan ik... Ja, maar hele... natuurlijk, ik, ik had het er net over met de jonge vriend. Bestrijding van het voedselgebrek, dat is precies wat ik altijd al heb willen doen. Niet waar, Toepoes? U bent aan het goede adres, heer Pieps, op mijn kunt u rekenen. Dat is dus afgesproken. Je kunt de broeikas van Bobbelstein krijgen voor je kweek. En geld speelt geen rol. Waarom waren Steenbreek en de prof erop tegen? Dat zou ik toch wel eens willen weten. <treeks> Eens per week placht secretaris Steenbreek verslag uit te brengen... bij de president-commissaris van de internationale inmaakindustrie, AWS. Zo zat hij ook nu in dien schaduwrijke privévertrek. En nadat hij de stand van zaken uiteen had gezet... vertelde hij voor de grap over het bezoek van Pieps en zijn rare planten. Nu, u begrijpt wel, ik heb direct gezegd waar het op stond en de lum op de deur gewezen. Zo, heb je dat gedaan, hè? Juist. Je hebt hem de deur gewezen, zeg je. En natuurlijk. Stel je voor, zei ik tegen hem. De aandelen van onze voortreffelijke conserve zouden kelderen zijn. Ik... Sukko! Noem jij jezelf een zakenman? Heb ik je daarvoor de leiding van de Vries, Blik en instand gegeven? Maar... Begrijp je dan niet dat die piep de formule van een superkunstmest heeft? Snap je niet dat hij ermee naar een vernietigende idealist kan gaan? Wat? Of naar iemand die een fijn spel met ons gaat spelen. Oh. Heb je al een OBB gedacht? Hé! Oh, BB! De berisping die hij van zijn bovenste baas gekregen had... bezorgde secretaris Steenbreek een slapeloze nacht. Zodat hij de volgende morgen de uitvoerders Zog en Uchza Babel bij zich liet komen. Deze heren, in de wandeling executives genoemd... stonden bij de internationale inmaak hoog aangeschreven door hun doortastend zaken doen. Het gaat dus om de geleerde Pieps... Die heeft de kunstmestformule waar alles omheen draait. Die moet gevonden worden, tot elke prijs. En, heren, het is mogelijk dat OBB ervan weet. Nou, u, u weet wat dat betekent. Hm, OBB. Die naam komt me bekend voor. Was bij de bovenste tien. Niet moeilijk te vinden. Nee, dat niet. Maar hij moet heel voorzichtig worden aangepakt, want hij stond alles in staat. Ragfijn spel. Buitenspel plaatsen, tot elke prijs. Juist. De piepsformule moet onschadelijk worden gemaakt. Dat is uw opdracht. Hm. Maar binnen de wet, heren, dat spreekt. De executives hadden geen verdere uitleg nodig en togen onmiddellijk aan het werk. <middels> niet lang daarna klonk dan ook het geratel van een helikopter boven Bommelstein. De kasteelheer en zijn gast waren echter in de broeikas bezig en hoorden het niet. De helikopter cirkelde langzaam om het oude slot... terwijl de uitvoerder Ursa Babel vanuit de cockpit met een kijker het terrein verkende. Hé, hey, ik heb OBB. Er staat een glazen huisje tussen het soort poolplanten waar Steenbreken het over had. Dat klopt dus. Dalen maar. Het is geweldig, heer Pieps. Binnen 24 uur een kas vol eenvoudige nog voedzame vruchten. Wij worden de weldoeners van de wereld. Let op mijn woorden. Door uw uitvinding bedoel ik. Geld speelt geen rol. Dit is belangrijker dan alles waar ik ooit mee bezig ben geweest. En dat zegt toch wel wat, zou ik menen. Ga maar rustig door. Een bobbel waakt over u. Dit is pas een taak voor een heer. Ze zullen ervan opkijken als ik het in de kleine club vertel. Alleen het geluid van die grasmaaier is vervelend. Ik zal Joost zeggen dat hij hem eens smeren doet. Wat betekent dat? Ik, ik wil niet hebben dat hier vliegmachines neerstrijken. Dat is slecht voor het gras, als u begrijpt wat ik bedoel. OBB, Hup. staan blijven graag. Waar is Pieps? Waar is de mestformule? Uh -huh. Beter om vriendelijk mee te werken en niet tegen te spartelen. Nee, maar... Gevolgen kunnen heel vervelend zijn. Oh. Het gaat om een belangrijke zaak. De wereldeconomie staat op het spel. Dus u begrijpt? Heer Bommel voelde dat hij tegenover geschoolde executives stond. En hij had geleerd dat men dan tact moet gebruiken... Daarom nam hij een verbaasde houding aan. Oh, ik uh, begrijp niet wat u bedoelt. Een heer van mijn stand spartelt niet. Stel je voor. Dan, Dan maar een doortasten. doortasten. Huh? <lacht> Pistool. Als het binnen de wet is, mogen wij u onschadelijk maken. Zo. Schieten is ooglijk een puurzaak. <lacht> Waar is Pieps? <tas> <tas> niet schieten, bedoel ik. <tas> dat is gevaarlijk. <tas> Het hoeft ook niet. Hij maakt de wereld gelukkig door kunstmest. Pieps heeft een formule, bedoel ik, in zijn hoofd. En ik ben zijn beschermheer. Dat treft, ja. Dan maar voor ons uitgelopen naar dat glashuis. En geen grapjes. Nee. Dit merk gaat gemakkelijk af. Heer Bommel begaf zich met knikkende knieën naar de broeikas, waar zijn beschermeling niets vermoedend bezig was, en opende de deur terwijl hij verzenuwd aan zijn pijp lurkte. Meteen daarop sloeg er een vlam naar buiten en. De enige die wist dat deze ramp nu al voor de tweede keer plaatsgreep, was de assistent Pieps. Maar die was voorlopig niet in staat om wetenschappelijk te denken. Enige tijd was het keurige gazon van Bommelstein door rookwolken aan het oog ontrokken. En voor die goed en wel waren weggewaaid... hadden de snelle executives reeds een heenkomen gezocht in hun helikopter. Wat was dat? Eh, misdadigers. Ze wil oh. je formule stelen, maar ik heb ze verdreven. Ze zijn uh, gevlucht, bedoel ik. Hé, hey Olly, hebt u zich pijn gedaan? Ah. Wat is er gebeurd? Uh, twee schurken hm? met vuurwapens. Heel vreselijk. Oh. Zelfs ik stond machteloos, zodat ik ze naar Pieps bracht... en ze met een donderende knal heb weggejaagd. Ach, een heer weet zelf niet waartoe die in zijn toren in staat is. Oh. Hm? Maar waar kwam die knal vandaan? Uh, hoe deed u dat? Ja, hoe? Dit is al de tweede keer dat het gebeurt. Ja. Die knal was niet eens het ergste. Veel erger is het dat schurken mijn piep, zou Peter Formule willen stelen. En ik weet wel wie daar achter zit. Oh. Het is de internationale inmaak die mijn uitvinding wil hebben. Oh. Ik ken dat soort. Oh. Maar zo durf ik niet verder te werken. Echt niet. Ik heb een rustig, groot terrein nodig waar ik wiswassen kan ontwikkelen. En, natuurlijk, daar gaat het om. De wereld redden. Ik zal daarvoor zorgen, al zou de onderste scherf boven komen. Maar eerst ga ik de politie bellen om deze aanslag aan te geven. Hmm. En toch zou ik willen weten waar die ontploffing door kwam. Juist. Ah. Hier ben ik dan. Uh, een ernstige zaak. Wat vertelde je me over een aanslag? Uh. Jullie zijn gewond geraakt hier. Uh, ja, wow. Was het een roofoverval of wat? Uh. Ik word bedreigd door het grootkapitaal. Aha! Iemand van een rode actiegroep. Uh. Wat heb jij hiermee te maken, Bommel? Nou. Vertel maar eens rustig wat er aan de hand is. De ondervraagde gaf een uitvoerig verslag... en de commissaris deed zijn best om het verhaal op zijn bloknootje vast te leggen. Je werd met vuurwapens bedreigd. Ja. ja. Ja, tja, daar kan ik niet aan beginnen, want dat is heel gebruikelijk. Hè. Huh? En is er niets onvreemd. Ja, ja maar... Ja. Wat wil je dan eigenlijk, Bommel? Nou, ik daar... word bedreigd. De internationale inmaak wil mijn formule hebben. Ik... Ik kan het niet meer tegen, zo kan ik niet werken. Er is niets gestolen, er is niet geschoten. Nee, maar... En hoe kom jij dan aan die pleisters? Au. Hoe ja. heb je die indringers verdreven? Man, Door een begrijp... ontploffing, zeg je hier. Jazeker. Dat is niet zo best. Een ernstige zaak, zoals ik al vaststelde. <lacht> het veroorzaken van ontploffingen is strafbaar. Mama. Dit gaat te ver. Als heer heb ik het recht en de plicht mijn gast te beschermen. En daarom heb ik met grote tegenwoordigheid van geest een paar misdadigers verjaagd. Juist. toen ze de piepformule wilden stelen. die hij in zijn hoofd heeft. Het is een schande dat de politie daar niets aan wil doen. Vooral omdat deze jonge pieps de ellende in de wereld. door zijn uitvinding op wil stoten. Ja, juist. Ja. Wat is dat? Huh? Waar heb je het over? Heb je daar getuigen getuige voor? Heer Pieps. Ik? Nee, ik heb nergens mee te maken. Ik weet van niets. Ik kan alleen maar aan mijn uitvinding denken en ik word bedreigd. Maar, meneer Pieps. Een zwakke getuige. Maar goed, het feit dat het hier noodweer weer betreft zal zeker invloed hebben op een milde strafmaat. Ik zal een rapport opstellen. Ja. Houd je beschikbaar, bommel. Wat ga je doen? Maar wij zijn hier niet veilig. De politie doet niets, dat is duidelijk. Pak onmiddellijk uw spullen, heer Pieps. Uw knollen, de knollen en de planten. mestformule, bedoel ik. Ja. We uh. gaan naar een veilige plaats. Ik zie mijn taak als hier duidelijk voor me. Ergens ver weg. U scheldt, heer Olivier. Wij gaan op reis. Maar waar gaan we naartoe? Pak wat lijfgoederen en mijn checkboek. We gaan naar een veilige plek waar geen politie is om de rust te herstellen. En jij kunt zo lang vakantie nemen. Ik zal wel een berichtje sturen wanneer ik terugkom. Vakantie? Dat is heel aantrekkelijk. Ach. Maar ik blijf voorlopig op het huis passen, als ik mij verstouten mag. Oh. In deze tijd van het jaar zijn de vakanties zo druk met uw goedvinden. Uh, ik, ik... ik spaar het liever een uh, poosje op, terwijl ja. u zich prettig gaat ontspannen. Ja? Oh, er is geen sprake van ontspannen. Integendeel, ik ga de wereld redden. Wij, wij, wij gaan de wereld redden. Tom Poes was intussen naar het laboratorium van professor Prilwitskowski gegaan. Want het verhaal van heer Bommel had hem ongerust gemaakt. Hij trof de geleerde aan bij de bestudering van een bolletje dat onder een glazen stolp lag. En hij kwam nieuwsgierig naderbij. Dat is een van de vruchten die uw assistent gekweekt heeft. Waarom hebt u Pieps weggestuurd, professor? Nee. Pieps is geen wetenschappelijke. Hij is in een domkop. Die niet verstaat welk een hij aangekwekerd heeft. Maar waarom zijn die bolletjes zo gevaarlijk? Het zijn profieten. Ik heb ze puntelijk bestudeerd en het is, zoals ik schon vermoedde, ze ademen puitenautentelijke rijk. Hebt u dat? Ja, maar daarmee doen ze toch geen kwaad? Geen kwaad? Tip. Pips hat diesen kleine Dörr, was, mit seinem dollen Kunstwerk uitgestülpert, waardoor die Ausatmung oh. verstärkt geworden ist. Mm -hmm. Wenn man Menschen nicht radeert, sollen sie wassen und wassen und sich op elkander platzen und der ganze Erde überdecken, und der Dampeskring oxygenieren. Das ist doch ganz klar. Ich habe Ihnen einen Bericht vor dem Horde angemacht um der Krieg straflich zu stellen. <lacht> Tom Pos had niet alles begrepen wat Perlwitskovski hem verteld had, maar genoeg om zo vlug mogelijk terug te gaan naar bommelstein. Toen hij de heuvel opkwam, had Joost net opengedaan voor de heren Zababel, die zich van de schok hersteld hadden, omdat ze zich als geoefende uitvoerders niet zo makkelijk uit het veld lieten slaan. Waar is je baas? Dit keer zal hij er niet met bommen en mijne afkomen. Het hele huis is omsingeld en ligt onder vuur. Breng ons bij hem. Als je leven je lief is... Uh, u moet mij verschonen... Hier Olivier is daarnet vertrokken met u goedvinden... zodat het leven mij zeer lief is. Met het oog op de wijnkelder en de verversingen. Begrijpt wel. En niet geluiterd. Waar is hij? Ik weet het niet. Echt niet. Hij is per automobiel naar de stad gegaan om de wereld te redden. Als ik zo vrij mag wezen. Onzin. We zullen ons persoonlijk op de hoogte stellen. Op vent. De hele tent doorzoeken. Oeh. Joost? Wie zijn dat? Hebben ze je pijn gedaan? Het hoofd, de dreun, dit is geen behandeling. Heer Olivier had gelijk. De veiligheid laat hier veel te wensen over wanneer ik zo vrij mag zijn. Misschien zou het zuiden toch een rustige vakantie opleveren. Maar waar heer Olivier is, weet ik werkelijk niet. Echt niet, jonge heer. In de woonkamer trof Tom Poes de heren Zababel aan... die bezig waren het vertrek zo grondig te onderzoeken... dat er geen meubel overeind bleef. Hij stoorde haar niet in hun werk, want op de grond zag hij een opengevouwen ochtendblad liggen dat hem op een idee bracht. Heer Bommel is natuurlijk gevlucht voor deze smeerlappen. En het is best mogelijk dat hij in de krant gekeken heeft om uit te zoeken waar hij heen kon gaan. Hmm. Net wat ik dacht, de scheepsberichten. Als dat Bommels niet is. Ik dacht al, de laatste reizen verlopen allemaal volgens plan... Dat kan niet duren. Heer Rus, ik zag u in de krant staan en ik dacht, dat is het. Wat is wat? Waar we heen willen. Kijk, uh, we zoeken een plaats waar men een voedzaam gewas kan ontwikkelen... zonder dat schurken de politie loslaten op een heer die ze weggeblazen heeft. Als u uh, begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat hm? kan ik niet volgen. Nou, Wat wil je eigenlijk, meneer? Ik wil meevaren. Ik bedoel, heer Pieps met de mest en de wiswassen en ik als passagiers voor wie geld geen rol speelt... omdat het hier om iets heel belangrijks gaat. Het geeft niet waarheen. Ik heb een ver land in het hoofd waar het rustig is. Rustig? Mm -hmm. Dat is het alleen op zee. Aan wal wonen te veel lubbers. Jonkie ponkie maken. Hier uh, heb ik wat papiergeld. Dus kijken. Uh, 140, 150, 160. Maar goed, we kennen elkaar langer dan vandaag. Vanmiddag vertrekken we naar Onkstok... En ik wil je wel meenemen. Oh, dat is prettig. We zijn al gauw tevreden, hoor. Een mooie kajuit voor mij... en een uh, hut benedendeks voor heer Pieps. Wie? De geleerde Pieps. Hij moet zijn wetenschappelijk werk blijven doen. Dus u begrijpt wel... Uh... Wat voor werk? Uh, een kweek. Geen gewone, maar een uh, heel bijzondere. Wiswassen, bedoel ik. Die zullen een einde aan alle honger maken... ...zodat er wat uh, tuinaarde aan boord wordt gebracht... ...om uh, de wereldreddende gewassen te kweken. Daar zult u wel geen bezwaar tegen hebben, denk ik. Uh, het geeft geen rommel, hoor. Gewoon wat aarde op de grond, de bolletjes erin... ...en dan maar goed sproeien met de piepzalbeter. U zult versteld staan. Wat wordt er aan boord gebracht? Tuinaarde? Kijk, het komt net aangegeven. Drie kuipaarden voor bommel. Wel alle donders. Ik wist dat dit een ongeregeld schip zou worden, met die brambras aan boord. Mm -hmm. Maar op een modderschuit had ik toch niet gerekend. Toen Tom Poes begreep waar hij hier bommel zoeken moest... haaste hij zich naar de stad om de lichtplaats van de Albatros te vinden. Dat kostte echter nogal wat tijd... zodat het goede schip al vertrokken was toen hij eindelijk de bier opholde. Wat nu? Is hier Olly daar nu aan boord of niet? Het enige wat ik kan doen is een telegram sturen aan de kapitein en dan maar afwachten. Op hetzelfde ogenblik stonden de heren Sababel in het kantoor van de internationale inmaakindustrie om verslag uit te brengen. Alles zit ons tegen. Hmm. Bommel is onvindbaar en die mestuitvinder ook. Samen, Samen tussen uitgetrokken, getrokken. overal gezocht nadat het huis was omzingeld, maar geen spoortje. Wat nu? OBB gaat met minvermogenden om. Met, met name, hoe heet hij ook weer? Kom, zo'n onrustige jongere. Tom Poes. Juist. Die was in het pand toen we het doorzochten. Wat treuzelen jullie dan? Hou die Tom Poes in de gaten. Die zal wel weten waar OBB is en zich met hem in verbinding stellen. Ik moet de uitvinder en zijn formule hier hebben. Tot elke prijs. Professor Prilwitskovski was gereed gekomen met zijn rapport over de gevaren van de wiswassen... en begaf zich daarmee naar de burgemeester. Maar die begreep het niet direct. Voedzaam onkruid dat overal groeien wil, wat steekt daar voor kwaad in? Integendeel, zou ik zeggen. Het is de buitenordentelijke uitwasming, der wisse was. Huh? Om het in gewone spraak te zeggen: De plant geeft een oxygenprofusie die de variabele gasnevenwicht door zijn oogmen zal obtueren. Selbst ist er ausrecht auf Subro-Razi. Uh, uh, uh, der Onkreuz plantet sich so schnell fort, dass er der ganze Adenbohl Oversal soll wuchern. Der Der wird soll verstört geraken. Versteht ihr? Darum muss er verboten worden. Uh, ja, ja, ver verboten worden. So ist es. Uh, danke vielmals. Ja. Wann er eine Endemie in Openlucht was, sollte nicht so bos Man Matanz ist selbst der Troposphäre in der Not. Wat wilde hij? Hij is tenslotte een geleerde, maar kan zijn woorden niet verwaarlozen. Als men ze maar begrip. Vol verwarde gedachten ging de burgemeester de straat op... om te proberen er in de kleine club wat lijn in te brengen. Onderweg zag hij de commissaris van politie staan. En dat bracht hem op een idee. Er dreigt gevaar, Bas. Oh. De wetenschap heeft me gewaarschuwd voor een onkruid... dat zich snel voortplant en dat buitenordentelijk uitwasent. Het is gevaarlijk, zei de professor. Ik heb het niet helemaal gevolgd, want ik heb wel wat anders om aan te denken. Maar het gaat om planten, heb ik begrepen. En jij houdt toch een tuintje bij, in vrije tijd? Ja, en, en uh, het valt niet altijd mee in de regen. Maar, maar goed, uh, gevaarlijke uitwaseming, zei u? Ja, ja. precies. Ja, ja. Kijk, dat zit zo... Planten ademen zuurstof uit, weet u wel. Als ze nu te veel uitademen, zou dat de damkring uit zijn evenwicht brengen. Kunt u me volgen? Mm -hmm. Zuurstof is heel nuttig, maar te veel is te veel. Zeg ik altijd als ik een oploopje zie. En te veel zuurstof geeft vuurgevaar. Brand en ontploffingen in besloten ruimtes. En het heeft ook een slechte uitwerking op u en mij. We zouden te vlug verbranden, zogezegd. En wanneer er nu een onkruid is, dat zich snel voortplant. Amo Bas. ik heb maar een half woord genoeg. Die plant moet door de behoorder verboden worden. Dat zei de professor, en daar had hij gelijk aan. Ja. En weet je wie er achter die wist was zitten? De assistent Pieps en Bommel. Ik zal het verbod van die kwek aan de raad voorstellen. En intussen moet jij Bommel gaan zoeken. We moeten aan het werk voordat we allemaal ontploffen. Bommel, aha. Nu snap ik de explosie in zijn broeikas. Heer Olivier is op reis gegaan, commissaris. Ik weet niet waarheen. Omdat hij ongemerkt onkruid wil kweken. Daar is wel belangstelling voor, als ik me zo mag uitdrukken. Ik heb reeds een inval van boeven gehad die mij ruw bejegend hebben met u goedvinden. Ik heb dat op het bureau gemeld zonder dat er aandacht aan is besteed. Wegens onderbezetting zijn men mij. Deze zaak is ernstiger dan ik dacht. Hoe moet ik Bommel en zijn plofkruid vinden? Wacht eens. Misschien weet Tom Poes waar hij zich ophoudt. Als ik die nou in de gaten laat houden... Tegen het vallen van de avond passeerde de albatros het eiland Gimbel... en zette koers naar het noordwesten. Er woei een stevige bries, zodat het goede schip nogal slingerde... maar heer Bommel had er weinig last van. Het is sterk. Het komt zeker omdat ik zeebeden heb gekregen in de loop der jaren. Hm? Het is te snert. Dat is goed tegen zeeziekte. Oh, ja. Maar wat voert die maat van je eigenlijk uit? Er zit daar beneden een modderwalm te maken waar ik landziek van word. Dat is uh, piepsulfaat, u weet wel. Geef mij maar <laughs> ja. Een telegram, kapitein, huh? van Rommeldam. Huh? Een zekere theepoes. Huh? Zijn nee. heer Olly en Pieps aan boord? Dringend antwoord aan theepoes, huh? zandweg Rommeldam. Nee. Ik, ik ben er niet, bedoel ik. Hij hoeft niet te weten dat ik er ben. Iedereen probeert mij tegen te houden in mijn mooie werk... dat in stilte door heer Pieps gedaan moet worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wacht maar even met je antwoord, Draad. Ja. Wat bedoel jij eigenlijk? Je bent nog aan boord. En die Piep ook. Ik kan hem ruiken. Ja, we zijn er wel. Maar het is van wereldbelang dat niemand weet dat we er zijn. De wetenschap en het kapitaal willen verhinderen dat we de wereld redden. U moet terugzijden dat we er niet zijn, heer Rus. Dan doet u een edele daad die niet onbeloond zal blijven. De overgehaald landhaaien gedraaid. Ja, maar... Voor een eerlijk zeeman staat het vast dat jullie aan boord zijn. Het slaat me luchtkoker uit. Ja. Maar aan de andere kant gaat het eigenlijk niemand aan wie er meevaren nu ik erover nadenkt. Ja. Zolang we op zee zijn, ben ik hier de baas. Oh, kijk. Dat is nu mooi van u. U zult er geen spijt van krijgen, en ik vergoed alles gaan. Ik hoop voor jou dat hij niet te groot zal worden, meneer. Maar ik heb nou eenmaal een zwak plekje voor je. Oh. En daarom zal ik dit op een tactische manier in orde maken, zodat ze je met rust laten. Oh. Laat het maar aan mij over. Mm -hmm. De volgende morgen vroeg kreeg Tom Poes een telegram dat hij haastig opende. Je hebt er niets mee te maken dat Bobbos aan boord is. Je hebt er niets mee te maken dat Bob... Ah, heer Olly is dus op de albatros, net als ik verwachtte. Ik schiet daar niet veel mee op, maar nu kan ik hem tenminste bereiken. Terwijl hij zo nadenkend voor zijn hekje stond... werd hij gadegeslagen door de heren Zababel... die bezig waren hun opdracht uit te voeren. Een telegram. Het ziet er nog uit dat Steenbreek gelijk had. Ja, dat zou wel eens het contact met OBB kunnen zijn. op af. Hier dat papiertje. Hm? Dat willen wij eens rustig lezen. Beter om het vriendelijk te geven. Dat is veel prettiger dan ja. tegenstribbelen. Geef hier. Jullie zijn die schurken die bij heer Olly hebben ingebroken. En de telegram is voor mij. Zie maar dat je het krijgt. Zoals je wil. Rustig zaken doen is goed... Maar onrustig is soms beter. Dit merkpistolen gaat gemakkelijk af. En schieten is snediger dan vechten. Vechten is onderschoft. We leven om de draadberichten laten lezen, zodat we ter zaken kunnen komen. Even, Even maar. maar! Dit gesprek verliep niet onopgemerkt. Want uit de struiken die het huisje omringden, doken nu een paar politiebeambten op. De commissaris had zoiets op het oog. Snuff die de leiding had. Dat ventje heeft vermoedelijk contact met Bommel. En kijk... Die heren daar pakken hem een telegram af. Uh, dat heeft vast te maken met de zaak waarvoor we hier zitten, kloppers. Uh, erop af, nu. De ambtenaren maakten zich los uit het struweel... en klommen behoedzaam de heuvel op... terwijl ze hun knuppeltjes trokken. Tom Poes zag ze naderen... maar de heren Sababel waren te zeer in hun lectuur verdiept. Je hebt er niets mee te maken dat Bobbels aan boord is. Stop, Rus. Wat zijn Bobbels? naam voor OBB. En Rus is de schipper van het schip dat dit verstuurd heeft... We weten genoeg. Bedankt voor je medewerking, kereltje. De wet! Wegwezen! Hij zette het op een lopen en zog volgde zijn voorbeeld. Maar hij was iets minder vlug dan zijn collega en bovendien had agent Kloppers langere benen. Eén daarvan stak de beambte vooruit, terwijl hij tezelfde tijd zijn lat over de schedel van de executive vlechten. Dreigen met vuurwapens is verboden, meneer. Een verouderd wetje, dat weet ik, maar toch moet ik u even opschrijven. De brigadier had intussen ingezien dat hij Ucht niet in kon halen. En daarom maakte hij zich meester van het telegram dat hij oplettend begon te lezen. M meneer Bommel is dus op een schip. Maar wie is Rus? De kapitein van de Albatros. Mm hm Hé, Olli is daar aan boord en ik moet hem zo gauw mogelijk waarschuwen dat hij met iets gevaarlijks bezig is. Oké. Die twee schietfiguren zitten ook achter hem aan. Oh. En nu ze weten waar die is, wordt het helemaal erg voor hem. Ja, ja, ja, ja. Dat zal wel, maar daar gaat het indirect niet om. De hoofdzaak is dat we weten waar die uithangt. En nu kan het recht zijn beloop hebben. Kom, kloppers, naar het bureau. En neem de verdachte even mee om met de commissaris te praten. We moeten onze bevoegdheid niet overschrijden. Wat later die dag meldde commissaris Bas zich bij de burgemeester. We hebben de verblijfplaats van Bommel gevonden. Ah, het was scherm speurwerk, want er waren overvallers bij betrokken. Eén daarvan hebben we kunnen vatten. En omdat hij een schietwapen bij zich had, hebben wij vast streng opgeschreven en laten gaan. Goed zo, Hallo. Bas. Het is prachtig dat je Bommel gevonden ja. hebt. De raad heeft vanmorgen een bod aangenomen, zodat we nu kunnen optreden. Daar gaat het tenslotte om. Het gevaar moet de kop worden ingedrukt, zeg ik altijd maar. Maar is Bobbel? Oh, ergens midden op zee. Aan boord van een schip. Op een schip? Ja. Maar dan kunnen we niets beginnen. Secretaris Steenbreek dacht daar anders over. Je hebt er niets mee te maken dat uh, Bobbels aan boord is. Stop, rust. Aan boord van een schip. Mooi, dan kunnen we aan het werk. Zoek uit welk schip een kapitein heeft die Rus heet en waar het heen gaat. En dan aan de waarde, met alle middelen die ons ten dienste staan. Tom Poes had intussen de bus naar Rommeldam genomen en daar zocht hij het kantoor van de havenmeester op. Het houten gebouwtje lag aan het einde van een kade en omdat de middag al op begon te schieten was het er stil en verlaten. Daarom vielen de twee figuren die uit het kantoortje kwamen hem meteen op. Daar zijn die schurken weer. Hebt u aan die lui verteld waar kapitein Walrus is? Goedemiddag, zeggen we hier. En, en natuurlijk um... heb ik de heren Sababel de verstrekt waar ze hem vroegen. Hmm? Ik ben stuurman in Rusten. En nu ik een baantje aan de wal heb, weet ik alles van de vaat. <laughs> ja, uh, natuurlijk. Uh... Kunt u mij dan zeggen waar de albatros naartoe vaart? Dat schijnt nog een belangstelling voor die oude schuit te zijn. Hmm. Zo, maar goed, het is geen rijn. Het schip vaart naar Onkstok, om vracht te halen. Onkstok? Ja, wordt aan zaterdag of zondag verwacht. Dat ligt aan de stroom in de wind, voel je wel? Oh, dat is ver weg. Hoe moet ik daar komen? De babels zullen me zeker voor zijn en ze zijn tot alles in staat. Je doet maar. Um, kan ik hier een telegram versturen? Ik moet heer Bommel waarschuwen, of, of anders de kapitein. Dat kan. Maar voor morgenochtend begin ik er niet aan. Nee, ik moet het radiokanaal openhouden, want er zit een belangrijke duikboot op dezelfde golf. Internationale belangen, dat doe je ah. wel. Wat nu verder? Hoe kom ik in Onkstok? Een vliegtuig zou het vlugste zijn, maar daar, daar heb ik geen geld voor. Op dat moment werd hij een eigenaardig vaartuig gewaar dat met grote snelheid de haven uitvoer. Uit het torentje op het dak rezen twee heren op die in het passeren glimlachend de hoede lichten. En hij zag dat zijn ongerustheid gegrond was. Daar heb je die twee sababels. En ze zitten in de duikboot waar die havenmeester het over had. Net waar ik al bang voor was. Maar er is niets wat ik verder kan doen. Terwijl hij ongerust over de kade dwaalde... probeerde hij vergeefs een list te verzinnen. De avond begon al te vallen... toen hij al tobbend een bootwerker passeerde... die een kist van een vrachtwagen naar een schip droeg. Dat is de laatste, riep de chauffeur van de vrachtwagen achter hem. De rest gaat per vliegtuig naar Oogstok. Jij kan lekker naar huis, maar ik moet nog naar het vliegveld. Tompoes begreep dat hier zijn kans was en hij werkte zich met een sprong op het voertuig. Dat treft. Dit is de manier om goedkoop mee te vliegen. Als de deksel van die kist nu maar niet te vast zit. Tot zijn verrassing zag hij dat het krat een paar levensgrote poppen bevatte. Dat treft ook. Ik gooi een van deze monsters over de kant. En als ik dan zijn plaats inneem, kraait er geen haan naar. Als ik eenmaal in onkstok ben, dan zal ik wel weer verder zien. Mijn enige zorg is nu dat iemand merkt dat die deksel niet goed dicht zit. Nadat heer Bommel op die avond een poosje het werk van Pieps begeleid had... ...klom hij weer naar boven om een luchtje te scheppen. Want de walmen van het piepsofaat sloegen hem op de tere ademhaling. Hij was trouwens niet de enige. Toen hij op het dek kwam, werd de kapitein juist aangesproken door de kok... en bootsman Dobbers, die zich kwamen beklagen. Een uh, woordje, kapitein. De lucht in het vooronder is niet te harde. Zo kunnen we niet slapen, we stinken de kooi uit. Wat jij, kokkie? Er hangt een snijdende lucht over het schip. Een penetrante geur, zogezegd. Hij is al op de uier geslagen en ik ben bang voor de kapusijners. Ik kan niet instaan voor het ontbijt morgenochtend. Het komt in orde, jongens. Ik zal eens rustig met die landrotten praten. Dakt en een vriendelijk woordje. Ten slotte zijn er passagiers. Dank u wel, kapitein. Ah, daar is Blubbers. Ja, Jou zocht ik net. Ah, ja. Het is afgelopen. Uh, wat is afgelopen? De modderlucht van je maat. Uh. Die onderkruier maakt een varkenstal van mijn schip. Ja, maar... Als dat morgen niet afgelopen is, zal ik maatregelen nemen. Hmm. De volgende morgen was Alexander Pieps reeds vroeg weer aan het werk gegaan. En de damp die uit de luchtkoker oprees verriet dat er een verse voorraad piepsulfaat onderweg was. Kapitein Walrus was daarop voorbereid. Hij daalde de brug af en begaf zich met zware schreden naar de overkapping die beneden deks voerde terwijl hij zijn mouwen oprolde. W wacht even, heer Rus. Doe toch niets overijld. U moet bedenken dat we bezig zijn voor het heil van de wereld. Het zal me een mooie wereld worden. Ja, maar... Het kan me niet schelen wat je met de wereld doet. Overal de wereld is al benauwd genoeg. Maar hier, op zee, wil ja. ik die stank niet hebben. Ik ga er een eind aan maken. Vanaf de zee was daar Oof. niets van te merken. Het goede schip ploegde vreedzaam door de golven, een brede schuimbaan achterlatend. Maar in dat zog was een vreemd voorwerp te zien dat zich met grote snelheid in de richting van de albatros bewoog. Het was de periscoop van een ram 32. Een soort onderzeeër dat gevreesd is om zijn gewapende boegplaat waarmee hij zich door staal kan boren zonder een schrammetje op te lopen. De wis was kweek van Alexander Pieps deed het uitstekend. De in het raam uitgestrooide aarde was overwoekerd door voedzame bolletjes die op en over elkander groeiden. De jonge geleerde roerde dan ook tevreden in een schaal met zijn uitgelezen kunstmest. Volgens mij heeft zich al een nieuw soort wiswas gevormd. Een mutatie, zogezegd, die ik pieps was zal noemen. En bovendien hebben ze geen aarde nodig. Het zijn profieten, dat zei de professor al. Oh, ho, ho, voorzichtig kapitein, u beschadigt de cultuur en... Ho, ho, niet aan die schaal komen, afblijven. Dit is een kostelijk mengsel. Jouw kostelijk mengsel kop me de boezeroen uit. Mijn havenmout smaakt ernaar en de bemanning dampt de kooi uit. Hier met die drek. Nee, pas op, pas op. Hij greep de schotel met beide handen en terwijl de dampende geuren in de neusgaten sloeg... droeg hij het aardewerk walgend naar de trap. Uit Uit de weg! Top Tali. Ik ga hier een eind aan maken. Dit is een eerlijk stoomschip en geen rokende olieboot. Ah. Omdat de kapitein beneden deks bezig was om schoon schip te maken, merkte hij niet dat er naast de scheepswand een koepeltje uit de golven opdook dat gelijk met hem opvoer. De ervaren zeerop zou onmiddellijk hebben gezien dat het de toren van een duikboot was. Vooral... Toen het deksel geopend werd om doorgang te verlenen aan het glimlachende gelaat van Uch Zababo. Mooi op koers. Laat snelheid minderen, zog. We zullen die leid daarboven boven een eerlijke kans geven om OBB en Pieps uit te leveren. Voordat er geweld wordt gebruikt. Goed idee. Zo blijven we binnen de wet. Er was niemand die de ijverige executives opmerkte. De bemanning had het te druk met zijn eigen werkzaamheden... En de passagiers snelden bekommerd achter de schaal kunstmest aan, die door Walrus naar de verschansing werd gedragen. Doe het niet! Niet weggooien, bedoel ik. U zult er spijt van krijgen, heus. Als je het doet, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Het is toch al zo moeilijk werk op deze benauwde boot. Alles is hier even ouderwets en onzuiver. Ha. Voor piepsulfaat heb ik een gesteriliseerde omgeving nodig. Benauwde nou boot, huh? daar ga ik nu juist een eind aan maken, meneer. De duikboot had intussen snelheid geminderd. Zodat de zwarte scheepswand van de albatros er langzaam aan voorbij schoof. Ik zal het woord doen. De schippen paaien en vriendelijk met hem praten. Even erop wijzen dat dit een ram 32 is. Dat zal wel genoeg zijn om hem de passagiers overboord te laten zetten. Met dit voornemen bracht hij de megafoon aan de mond en maakte zich gereed om schip Ahoy te roepen. Zijn aandacht was op de brug gericht en daardoor merkte hij niet dat de gezagvoerder zich precies boven hem bevond. En deze was op zijn beurt te zeer in zijn bezigheden verdiept om naar beneden te kijken. Een onzuiver en ouderwets schip? Huh? Nee, ja, ja. Nog hetjes ook, hè? Nee, maar heb je toch. Nou, ik ga het eerst even zuiveren en daarna zal ik jullie eens laten zien wat ouderwets is. Nee, maar... ik heb daar genoeg van. De overboord gegoten kunstmest plaste in een brede straal over de heer Zababel. En het meeste kwam in Zog's scheepsroeper terecht. De commandant van de duikboot, een zekere over-luitenant ...was ingespannen bezig om de duikboot op de juiste koers en snelheid te houden. Dit is, is een schrikkenstreek. Geheim wapen. Die piraten hebben een geheim tegen ons gebruikt. Dit zal ik bij de autoriteiten aangeven. Dit gaat te ver. We, we moeten ons verdedigen. Toren sluiten en schipkamer, Untershibe... Zelfverdediging. Geen denken aan. Ik heb hier die verantwoordelijkheid. En de toren moet open blijven. Ja? De lucht is nu al niet adem, man. We hebben buitenlucht nodig. De collega is er trouwens lelijk aan toe, hè? Hij ruikt uit zijn adem. Hij moet zo vlug mogelijk naar een hospitaal. Tegen het woord van een commandant is weinig in te brengen. De duikboot wendde dan ook de steven en koerste naar de dichtstbijzijnde haven... terwijl uit het open torentje de protesten van Uchza Babel en kwalijke dampen opstegen. Aan boord van de Albatros had niemand het gebeurde gemerkt. Want iedereen had het te druk met zijn eigen beslommeringen. Zo! Huh? En nu zou ik wel eens willen weten wat er aan dit schip mankeert. Uh, en Hoorde ik iets over ouderwets nee. en smerig? Nee, nee, nee, nee. En niet smerig, het is niet gesteriliseerd. En nu moet ik in deze omgeving een nieuw mengsel maken. Hmm. Omdat je het vorige hebt weggegooid. Het is jouw... en nou, Het gaat niet zozeer om het schip. Het gaat om de pietmes. Die, die voedzame planten maakt. Zodat er een heer erachter staat die het scherp afkeurt dat het overboord gegooid wordt. Kapitein? Huh? Hier is het antwoord op uw telegram. Uh -huh. Voor de draad ermee. Wispassen zijn gevaarlijk. Stop. Kunnen ontploffingen veroorzaken in gesloten ruimte omdat ze te veel zuurstof ontwikkelen. Stop. Ook dat nog! Jullie zitten hier aan boord ontplofbaar spul te maken. Daar komt dus die smerige lucht vandaan. Dat kan niet! Iets voedzaams kan niet ontploffen, bedoel ik. Ik bedoel, ik begrijp het niet. Maar als u me volgen kunt. Nu snap ik waar die ontploffingen vandaan kwamen. Ik moet geen afgesloten ruimte gebruiken, want daarin blijft de zuurstof hangen. Ik moet verder hier op het dek werken, huh? in de buitenlucht. Ja, ja. Niks op het dek werken. Nou. Geen ontploffingen op mijn schip. Jullie overgehaald, landrotte gedoe, loopt de spuigaten uit. De hele troep moet overboord. Nauwelijks had hij dit gezegd. Of er begon onder zijn voeten iets te kraken. En daarop barstte het dek open onder de druk van de gestade groeiende wiswassen. Aangezien een wiswass iedere zeven minuten drie nieuwe wiswassen voortbrengt, was deze uitbraak alleen maar een onderdeel van het groeiproces. Overgaan de lubbers! Die knollen barsten door mijn goede planken. Weg daarmee! Nee, maar... Niet alleen die troep, maar alles moet weg! Ja. De modder en die stankmiddeltjes en die meneer daar! Maar dat mag niet! Dat zal het einde van de redding van de wereld zijn! Dit is een kostelijke uitvinding! Kosten zal het zeker! Ja. Een afgetuigde onderkruier zal ik van je maken! Maar er is geen gevaar nee. als ik maar in de open lucht kan kweken! Ik zal alle schade betalen! Hé? Oh, nou, nou, dat is redelijk, toch? Maar deze knobbels moeten van mijn schip af. En jullie ook. En omdat ik de kwaadste niet ben, zal ik jullie op dat land daar afzetten. Dan kunnen jullie in de open lucht verder knoeien om de wereld te redden. Oh. De kist waarin Tom Poes zich verborgen had, stond die morgen nog steeds in de bagageloods van het vliegveld... omdat de toestel naar Onkstok aan een vertraging van dertien uren leed... Dat was natuurlijk niet prettig voor Tompoes. Weliswaar maakte hij van de stilte in de goederenruimte gebruik om een luchtje te scheppen... maar toen hij het geluid van naderende bedrijvigheid hoorde... klom hij toch hoopvol terug in zijn schuilplaats. Hij sloot het deksel maar net op tijd... want daar trad bagagemeester reeds binnen... gevolgd door een kruier met koffers. Opschieten! We zijn laat! Het vliegtuig wacht op ons! Mijn zorg... Over welk vliegtuig heb je het trouwens? Over het toestel met vertraging ah. natuurlijk. Die voor Canarimo. Canarimo. Nee, nee, die moet nog drie uur wachten. Zygarios bedoel ik. Wacht even, nee, die is al weg. Nou, laten nou, we dan vooral rustig kijken. Welke is het nou? Hé, hey, hé, hey, het is hier, eh... Uh, verboden toegang. Wat meent u met verboden toegang? Natuurlijk durf ik binnen treden. Mijn naam is Priwitskovski. Huh? Met een zet in de midden. Ik arbeid voor de behoorde en ik verwacht een multiplurale antifibrator voor de determinatie in de acta varus die oh. schon twee dagen te laat is. Het is schandeleus. Hoe kan men zo een wichtige wetenschappelijke onderzoeking maken? We hebben vertraging en uh, klachten bij klachtenbureau. We zijn hier al te laat. Het toestel... Ik wens mijn kist. Een gewone kist met een multiplurale antifibrator voor kist? de... KIST?! Ja, verstaat u, de sprak dan niet. In de ja. kist, verwacht ik. De inhoud is in een multiple... Ach, wat? In de onstokken. Verstaat u? U bedoelt onstok. Die naam zocht ik juist. Een ogenblikje. Ja, daar heb ik het. Hij staat daar. Hij wees op de kist waarin Tom Poes zat. En terwijl de kruier die op een wagentje laadde, wist de geleerde zich het voorhoofd af. Zo ziet men, het is wichtig voor een wetenschappelijke om zich klaar uitdrukken te kunnen. Anders verstaat men hem ja niet. De goede dag! Intussen was de albatros ten anker gegaan voor de kust die Walrus in het oog gekregen had. Er werd een sloep gestreken en daarin laadde men de bagage van de passagiers, terwijl Alexander Pieps erop toezag dat er zoveel mogelijk wiswassen meegingen. De matroos Schartiller greep de riemen en daarop zette het vaartuigje door de branding koers naar het onbekende land dat voor hen uit de zeenevels oprees. Zeg vooral tegen iemand waar we zijn, heer Rus. Houd het geheim. We moeten wetenschappelijk kunnen werken. Komt in orde. Oh, oh. Ik zeg niks. Een eerlijk zeeman breken ze de bek niet open. Werk prettig, Bobbels! Bommel. Maar... Wat een mooi rustig land. Niets te zien. Geen Ik... levend wezen. Hier zullen we eindelijk de wiswas tot bloei kunnen brengen. Mm. Van hieruit zullen we een einde maken aan alle honger in de wereld. Vie ja. Vind je dat geen mooi gevoel? Ja, ja. Geen levend wezen, niets te zien, ook geen gastvrije herberg. Als je begrijpt wat ik bedoel. De sloep werd uitgeladen en keerde daarop naar de Albatros terug. Niet lang daarna was het goede schip achter de horizon verdwenen. Oh, het is hier uh, killetjes. Er is nergens onderdak voor iemand uh, die aan zijn tegenstel moet denken. Dat moet je niet. Je kan beter aan het mooie werk denken. Ja. Het is hier prima. Open lucht, geen gevaar voor ontploffingen... Nee. ...geen wetenschap om ons de voet dwars te zetten... ...en nee. geen groot kapitaal om ons de das op te doen. <laughs> Een das uh, zou anders lekker zijn. En ik zie hier niemand die uh, van ons mooie werk kan profiteren. Wie weet hoe ver we van de samenleving afzitten terwijl Walrus wegvaart en tegen niemand zal zeggen waar we zijn zodat we door iedereen vergeten worden en nooit meer terug kunnen Op de Albatros stond kapitein Walrus op dat moment naar de matroos te kijken die de aan dek groeiende wiswassen met een waterslang wegspoot Tot zijn voldoening ging dat gemakkelijk want de plantjes losten snel op in het frisse zeewater en lieten geen sporen na Opgeruimd staat netjes. Nu nog een paar nieuwe planken en dan kunnen we blommers vergeten. Ver vandaar, in de omgeving van Rommeldam, had professor Prilwitskovski de kist die hij van het vliegtuig gehaald had in zijn laboratorium neer laten zetten. Bro, Eindelijk heb ik dan de antivibrator voor de determinatie des wissewasses. Een duchtige aanvat van de fenomeen op wetenschappelijke wijze... is ten laatste mogelijk voordat ik naar de pluribor conferentie. ga. Dag, professor. De hemel dan weer. Lieve speeltuig in plaats van mijn ontstokken. Hoe is dat dan mogelijk? Ze hebben u een verkeerde kist meegegeven. Ik ben geen speeltuig, Wat? maar ik moet naar Onkstok... Om heer Bommel te waarschuwen. Wat? En in die goederenhal durfde ik er niet uit te komen. Maar dat is ja een onverschamdheid. Dat wacht ik dagen op de aankomst van mijn apparatuur. En daar speelt men mij in een verstoken deugenlid in handen. Dit is een rumpel waarover ik mij bij de behoorde zal beklagen gaan. Zo kan men niet wetenschappelijk arbeiden als men eilings naar een conferentie moet. Nee, en zo kan ik ook heer Olli niet bereiken. En dat is nog veel erger want die is nu al aan het werk met die gevaarlijke planten... die de hele wereld onbewoonbaar zullen maken. Wat, zegt Omdat de Ram 32 zich met volle kracht naar een haven had gespoed... waar ook een vliegtuig in de buurt was... kon Uchza Babel zich nog voor het eind van de dag... op het hoofdkantoor van de internationale inmaakindustrie melden. Daar bracht hij verslag uit van de rampspoedige duikbootreis. Nu sta ik er alleen voor... Mijn collega Zog ligt in het ziekenhuis met een vergiftiging. Hij heeft te veel kunstmest gebruikt, zei de dokter daar. Ach, het spel van OBB is zo rafijn dat we door pech worden achtervolgd. Daarvoor heb ik gewaarschuwd. En u staat rustig hier, terwijl die extremisten bezig zijn onze industrie in de grond ja. te boren. Als iemand lucht van deze kunstmestaffaire krijgt, kunnen we wel sluiten. U durft zich een executive te noemen. Een executive met pech kan beter postzegels gaan plakken. AWS verwacht... Ik verwacht onmiddellijke resultaten, koste wat het kost. En anders? Hey, hey, hey, hey. Onmiddellijke resultaten ten koste van alles. Want anders. Dat maar zwaar geschut. Toen de nacht viel, was dokter Anders Pieps op de onbekende kust bezig de wiswassen met zijn wondersofa te begieten. En heer Bommel zocht een zachte rots op om een welverdiende rust te genieten. Het oh, is hier koud. De wind huilt op de klippen, terwijl het thuis een zomeravond is. Och, niemand zal kunnen geloven welke opofferingen een heer zich getroost... om het voedselvraagstuk op te lossen, als hij rust gevonden heeft. Maar honger zullen we niet hebben. De pieps van ze hebben zich al gezet oh. en groeien als kool. Oh. Sappig zijn ze trouwens ook. Oh. We hoeven niet eens een rivier te zoeken, want de planten bevatten alles wat men nodig heeft. Oh. Zelfs water. Oh. Water op bobbelstijl heeft Joost nu de post klaargezet. Toen werden de doorstane ontberingen hem echter te veel... en zijn ademhaling verriet dat hij door slaap werd overmand. Vele uren later schrok hij wakker. Huh? Huh? Watervliegtuig. Oh. Als ik nu mijn jas aan een rotspunt had vastgebonden, had men kunnen zien dat hier een heer zit. Oh. Maar omdat dit niet het geval was, vloog het toestel verder tot het stoomschip Albatros in zicht kwam. Een watervliegtuig, kaptein. Die zien me niet vaak meer, hè? En kijk, het daalt op zee. Ze hou je een rubber bootje uit, ik denk. Uh... Jij denkt niks, stuurman, en daarom is het hier een jamboel. Sinds het vertrek van Bobbles heb je de touwladder buitenboord laten hangen en de laadboom niet geklaard. Wat moet dat? Ik had hem vast laten zetten, hé. De stijldraad is zeker geknapt. Dat spul is niet meer wat het was, hé. He. Misschien is het beter om hem vast te binden met touwhaar. Vastbinden? Met een overgehaalde oude wijvenknoop zeker. Je kan beter op een pont gaan varen, Pulkers. Dan breng je het leven van eerlijke zeelui tenminste niet in gevaar. Oké. Okay. Alles zoals het op de internationale school voor executives geleerd wordt: Handgenaat in de zakken, pistool in de hand en in de rug gedekt door het kanonnetje van vliegmachine. Nu een rustig gesprek met Schipper hier. Die heeft al een touwladdertje uitgegooid. Weet je wat er gebeurt als we een roller maken, stuurman? Dan maakt zo'n laadboom een zwieper, meneer. En als tremmer stofkool net voorbij komt, wat dan? Hij heet Slofzo, kapitein. Uh, dan krijgt hij die boom tegen zijn kaners. Weet je wel wat een kracht zo'n stuk hout heeft, hè? Dat maakt lelijke brokken, prutsers. Let op, zo gaat dat. De gezagvoerder gaf de laadbom een zet. Rets. En omdat het schip juist naar stuurboord overhield, slingerde het zware hout met toenemende snelheid naar de verschansing... Daar trof de aan boord klimmende executief Hugzababal vol in de tors. De piloot van het watervliegtuig had de albatros scherp in de gaten gehouden om paraat te zijn, zoals de afspraak was. Zodoende zag hij dat zijn opdrachtgever het vaartuig op onordelijke wijze verliet en op de tijstroom naderbij spoelde. Wat is er zababel? Is er een kink in de kabel gekomen? Uh, wat nu? Moeten we de boot onder vuur nemen, of wat? Hij kreeg geen samenhangend antwoord en na enig nadenken begreep hij dat de executive lelijk aangeslagen was. Met de besluitvaardigheid die zijn beroep meebrengt, hees hij de ongelukkige binnenboord, gespte hem op zijn stoel vast en steeg snel op om door te vliegen naar Ongstok. MUZIEK Wat later die ochtend stond heer Bommel kleumerig op de kust... die nu tot aan de vloedlijn door wiswassen begroeid was. Kijk toch eens hoe goed ze het doen. Ja. En zonder dat ik ze meer water hoef te geven... ik weet nu wel zeker dat ik een mutatie heb gemaakt. Ja, dat is mooi. Maar soms moet ik toch aan dat vliegtuig denken. Hoe jammer het is dat ze me niet hebben opgemerkt, bedoel ik. Hoezo opgemerkt? Ja, als schipreukeling... Het gemis aan onderdak hier is heel slecht voor mijn gezondheid. Want... Ik bedoel, we hadden een hut moeten nou, bouwen. Ja. Dat is toch altijd het eerste wat een schipbreukeling doet? We zijn geen schipbreukelingen. Nee. We zijn bezig de wereldbevolking van voedsel te voorzien. En dat is nogal wat, zou ik zeggen. De wereldbevolking. Ja. Er is hier helemaal geen bevolking. Ik zie ineens mijn taak duidelijk voor me... Ik ga bevolking zoeken, terwijl u kweekt, heer Pieps. Je doet maar. En met die woorden begon hij zich een weg door de groeisels te banen... in de richting van de bergen. Intussen had de burgemeester van Rommeldam... de commissaris van politie bij zich laten komen. Hm. Je moet vooral niet denken dat ik heb stilgezeten, was. Hm. Ik heb gebeld en getelefoneerd en gepraat totdat mijn oren gloeiend stonden. En ik heb contact gehad met Pluribor. Pluribor? Plurinationaal Bewindsorgaan. Ze zien het gevaar nu duidelijk in. Jij vliegt straks naar Onkstok, waar ze gaan confereren. Daar varen Bommel en Pieps met hun onkruid op dit moment naartoe. Jij haalt ze daar van boord. En dan zullen allerlei geleerden en Nobelprijswinnaars er gaan zoeken naar een onkruidverbelger. Niet gek, hè? Niet gek, nee. Maar nu moet je luisteren. Ja. Als ik me niet vergis, heeft professor Prowitzkowski nog wat van die planten liggen. Hij is het poosje bezig om ze te onderzoeken. Leg beslag op die rommelbas, dan zend ik het per diplomatenpost naar Onkstok. Kunnen ze zien dat we ja. hier niet stil zitten. Maar ga niet zelf met die dingen sjouwen, want dan krijg je last met de douane. Ze zijn er nogal precies. Jij neemt alleen bommel en pieps voor je rekening. Dat zinde de politiechef wel. En niet lang daarna reed zijn dienstwagen naar het stadslaboratorium waar hij juist aankwam toen de professor en Tom Post naar buiten traden om hun beklag bij de overheid te gaan doen. Dat treft zich, commissar. Mm -hmm. Met u moet ik ja een woordje wisselen om mij te bezwaren. Oh. Het is in een schande, yes. zoals een wetenschappelijke afgehandeld wordt door beambten. No, no, no, no. Ik ben dadig met een wichtige onderzoeking waarvoor ik een menigvoudig multiplicerende tegen. Siddra, en tweede, een stokker benodig. Huh? En in plaats daarvan zendt men mijn speeltuig. Ik ben geen speelgoed, maar ik moet naar heer Bommel om hem voor die wiswas te waarschuwen, want ik ben de enige. Stilte! Ik... ik kom hier voor iets heel anders. Mij is opgedragen om beslag te leggen op het onkruid dat hier aanwezig moet zijn. Het moet worden onderzocht. Waar is het? Pro, de onderzoeking vindt bereits door mij plaats. Nee, nee. Dit heb ik ja zo net uitgedooid. Ik verwaag mij het met beslag beleggen te laten. Aha, verzet tegen de wet dus. Maar ik heb een bevel tot huiszoeking bij me en ik zal het zelf wel vinden. Ach, mens. Met deze woorden betrad hij het laboratorium... En na even te hebben rondgekeken, richtte hij zijn schreden naar een stolp... waaronder een opeenstapeling van bolletjes zichtbaar was. Want de ene wiswas had zich intussen sterk vermenigvuldigd. En het is dan ook geen wonder dat het glaswerk onmiddellijk de aandacht van de speurder trok. Uh, is dit het betreffende onkruid? Dat zit ja een kind. Ik gelast u ze in de rust te laten. Ik zoek een vernietingsmethodiek. Daarvoor heb ik een multiplok. uit met die afleidende praatjes. Er moet door geleerden in Ongstok worden onderzocht hoe ze verdeligd kunnen worden. En ik heb opdracht om ze daarheen te laten zenden in naam der wet. Met die woorden trok hij de glazen stoel los. De daarin aanwezige lucht kwam vrij. En toen de heer Bas die inademde, werd hij door een vreemde duizeling bevangen. Duizelkop! Doezelkop! Daar ontwist zich ja de heen. De geleerde sprong toe om te redden wat er te redden viel. Maar helaas, nu geraakte ook hij in de gevaarlijke dampen. En samen met de gerechtsdienaar sloeg hij tegen de kast die achter hen stond. Het was de kast waarop de geleerde zijn twaalf uurtje een ander wetenschappelijk gerief placht te zetten. Door de schok vielen deze naar beneden en het bijbehorende potje ledigde zijn inhoud over de vrijgekomen wiswassen. Het was een wit poeder dat de getroffen bolletjes veranderde in een slijmerige massa die langzaam neer begon te druipen. De politieche vermande zich haastig. En met grote tegenwoordigheid van geest graaide hij de nog onbeschadigde vruchtjes naar zich toe. Uh, het is niet alles, maar. Uh, het zal wel genoeg zijn, denk ik. Ja, vind ik. Het gaat er maar om dat ze kunnen zien dat we hier oh. niet stilgezeten hebben. Mijn profeten, gans vervloedigd. En ook mijn schöner flacon is versmetterd. Wat zat er in die fles? Natiemchlorine, wat versauten mijn eieren? Maar mijn wetenschappelijke arbeid is vergevens geweest. Het is schrikkelijk. Daar heb ik een ehrenvolle inlading voor de. Pluribor conference ontvang en dan kom ik met lege handen. Hoe zal men nu in Onkstok zien kunnen dat ik niet stil gezien heb? Oh, ik heb een Dat is een verdamme Commissaris, wat gaat u doen met die vruchtjes? Die gaan per naar Onkstok. Dat zei ik toch al. Dit is daar een internationale zaak voor Pluribor geworden. Ik ga er trouwens ook naartoe, want ik ben persoonlijk aangewezen om Bommel en Pieps van boord te halen. Nou, heer Olly blijft natuurlijk niet op het schip. Oh. En Pieps zal al wel bezig zijn met het kweken van wiswassen. Meer dan u daar hebt. Huh? De, laat mij met u meegaan. Ik ben de enige die met heer Olly kan praten en hem kan uitleggen wat het gevaar is. Hmm, hmm. Zoiets is erg ongebruikelijk. Ja. Maar aan de andere kant, Bommel is een lastige klant... Altijd dezelfde. Mm -hmm. Misschien zit er iets in dat je meekomt... want inrekenen kan ik hem niet als hij er niet is. Heer Bommel was er inderdaad niet. Hij had juist het hoogste punt van een bergpad bereikt... en keek verrast naar een dalletje verderop. Daar stonden koepelvormige hutten... waar kleine figuren bezig waren om witte knobbels van boomstammen te trekken. Oh, eindelijk... Daar zijn de inboorlingen waar ik op gewacht heb. Die op mij gewacht hebben, bedoel ik. Arm en hongerig. Wat zullen ze blij zijn wanneer ik ze vertel van onze geweldige wiswassen uitvinding. Ik bedoel, piepswassen. Zonder twijfel kan ik hier onderdak krijgen. Want ik loop met mijn blijde boodschap op mijn laatste krachten. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, goedemiddag. knoot mijn naam is uh, Bobbel, heer Olivier B. Bobmel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen... ...die ik met grote ontberingen heb beschermd... ...zodat honger en dorst mij plagen. Is hier uh, ergens een gastvrije herberg? Geld speelt geen rol, hoor. Uh, ik ben een heer van stand. Het was duidelijk dat heer Olly voor een taalmoeilijkheid stond. En dat was geen wonder. Hij bevond zich in het gebied van de Krummers, Een primitief volkje dat geheel op zichzelf leefde en niets van de beschaving wist. Gelukkig waren de inboorlingen erg gastvrij en begrepen ze dat deze vreemdeling moeilijkheden had. Ze hadden geleerd dat daar voor maar één oplossing was. En daarom voerden ze hem naar hun dorp en haasten ze zich met het aandragen van voedsel en water. Kom oh, maar, het is vreemd. Ik, ik wist niet dat brood zo lekker was. Of brood? Dit is natuurlijk een van die stukken schors die ze plukken. Waarschijnlijk zijn het broodbomen. Daar heb ik wel eens over gelezen. Als heer zou men er niet zo licht in bijten... maar het valt me erg mee wanneer men het eenmaal gedaan heeft. Hmm. Niet gek. Niet gek. Hmm. Ben Bengoer. Oh. Ken barbarentaal. Was op schip? Ja. Grote schip. Oh, kijk, dat is nu prettig. Als heer alleen heeft men soms behoefte aan aanspraak. Vooral wanneer men met zulk goed nieuws komt... Hmm. U moet weten dat uw zorgen voorbij zijn, heer Groer. Dit is het einde van uw honger en armoede. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hm? Heer Pieps heeft een uitvinding gedaan... die een einde aan de armoede en de honger zal maken. En daar gaat het toch maar om in het leven... als ik de tv nu even niet meetel. Wat u... Honger. Nooit meer honger. Honger, arm... Uit. Ja. Honger. Uit. Hm? Arm. Uit. Honger. Toem, toem, hou. Oh. Oh, het is prettig om een goed doel in het leven te hebben. Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen... en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten. Daarvoor loont het om eenzaam door de wereld te zwerven, zonder eens een enkel opbeurend woord te horen. En nu ik gegeten en gedronken heb, ben ik weer tot grote dingen in staat. Dat voel ik. Hop, hop, tom, tom, hou, hop, hop. Toen heer Bommel opkeek, zag hij Goer, die met een groepje inboerlingen naderde. Ze droegen een voorraadje schorsbroodjes en begonnen die aan hun bezoeker te voeren. Kwo, karoem, kool, hop, hop, hop. Heer Bommel wilde deze gastvrije lieden niet beledigen door een weigering en hij begon te eten. Maar al spoedig begon het voedsel hem tegen te staan en het zweet brak hem uit. Toentum, hou. Arm, lekker, uit honger. Kloemaar, wacht even. Hier is een ernstig misverstand in het spel, heer Goer. Kloemaar! Dat ik even honger had kwam, omdat ik met een tegengestel door de wereld zwerf om volkeren in nood te lenigen. En arm ben ik ook niet. Integendeel, geld speelt voor mij geen rol. Toem, toem, kijk, kijk maar naar deze bankpapieren. Kroem maar, kroem, kroem. Toentum hou. Ja. Mokwotum. Wat? Wat bedoelt u? Bamul arm. Zo arm. Hij toem. eet een papier van honger. Hup, ham, tom, tom, Terwijl heer Bommel door dit feestmaal over zijn krachten raakte, was het watervliegtuig van de internationale inmaakindustrie naast het vliegveld van Onkstok neergestreken. En Urza Babel, zijn hoofd nog in het verband, werd met een motorbootje aan land gebracht. Daar werd hij opgewacht door een vliegveldwachter die hem fronsend tegemoet trad. Geen landingsvergunning. Dat was niet nodig. Het is een watervliegtuig. Ja, daar zit wat achter. Wat? Dit is een veilige luchthaven en verbanden worden hier zonder vergunning ook niet toegelaten. Wat zit er onder die lappen? Kwetsuren. Ik heb een klein ongelukje aan boord gehad. Hier zijn trouwens mijn papieren dan kunt u zien wat er achter dat vliegtuig zit. Executive van de internationale hm. inmaak. Oh. Dit gaat boven mijn rang. Hm. Ik zal u naar de veldovers te brengen die uw zaken behandelt. Dit vliegterrein moet veilig blijven, Red wel. En daarom wordt er niemand zomaar doorgelaten. Niet erin en niet hè? Dat juich ik toe. Oeh? Ik zal die overste duidelijk maken dat de handel van Onkstok op het spel staat. Dat zal hem te denken geven. Het gesprek van de heer Zababel met de vliegveldoverste had de gewenste gevolgen. Dat bleek toen de albatros de volgende morgen de veilige kust van Onkstok naderde. Er staan vlaggetjes op de toren, kaptein. Wat zou dat betekenen? Niet dat ze blij zijn. Dat zijn zijn vlaggen, meneer. Zoek op wat ze betekenen en verberg je zakmesje. Dit is een veilige haven. Voor de kust ankeren, wachten op controle. Dat betekent het. Ik vertrouw het niet, hè. Huh? He? De hele land trouwens niet. Het is mij te veilig als u mij vraagt. Wat willen ze dan? Zeven niet. Daar komt het barkasje met baas Vladerak aan. Help hem aan boord, dan kan je het aan hem vragen. Niet lang daarna beklom een hooggeplaatste beambte de touwladder en stapte op het dek. Wat uh, kom je controleren, meneer Vladerakers? Vladerak. Overste Vladerak. Mijn schip is altijd veilig, dat moest je weten. Ik weet dat de Albatros een eerlijk schip is, kapitein. Goed voor onze handel. Ik kom alleen maar even uw passagiers inspecteren. Anders niet. Passagiers? Die hebben we niet. Ik heb een hekel aan passagiers, dat weet je. En ik lieg niet, want ik ben een eerlijk zeeman, meneer Valderrapers. Valderraak. Geen overgehaalde landrot. Laat het schip maar doorzoeken. Mag ik uw logboek even zien? Dank u wel. Hier staat dat u gestopt gelegen hebt voor de pikalandtong. Last met stuurmachine staat hier. Hebt u daar geen passagiers aan land gezet? Nee, Het was de motorzuiger. en Die kon de regelaarschuif niet meekrijgen. De stootveren stonden niet genoeg gespannen. Zodoende moesten we daar voor anker gaan. Ja, natuurlijk. Maar weet u zeker dat u intussen niemand op pieken aan land hebt laten zetten? Iemand met een geruite jas, die een geleerde met knolletjes bij zich Het had? Dat gaat je geen donder aan! Het is heel belangrijk... De stootveren zakten van de opsluitplaten af. Oh. Dat heb ik allemaal opgeschreven. Juist. Ik weet genoeg. Uh. Hup, hup, toom, hup. Heer Bommel had die nacht slecht geslapen, want de schorsbroodjes lagen hem zwaar op de maag. Hij werd dan ook wakker met een gedrukt gevoel dat er niet beter op werd toen hij Goer voor zich zag staan. Toem, toem. Nee, nee, nee geen uh, toem, toem. Geen broodjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, hele goed. Broodjes op. Allemaal op. Bommoel, alles opeten. Bommoel, alles opgegeten. Oh. Gisteren. Ja? Vandaag geen tomtom. Nee. Vandaag geen tomtom. Oh. Voor niemand niet. Nee, maar... Morgen ook niet. Oh. Broodjes groeien duurt lang. Ach. Oh. Hele lang. Oh. Hoe vreselijk. Nu heb ik al het eten van deze eenvoudige lieden opgemaakt zodat mijn gevoelige stel is aangedaan en hier hongersnood dreigt. En dat voor een heer die de honger de wereld uit wil helpen. Ja. Maar natuurlijk, ik kan even terug naar de kust. Daar heeft heer Pieps eten genoeg voor iedereen. Hoe kon ik dat vergeten? Hij hoefde niet ver te lopen, want de Piepswassen hadden zich intussen uitgebreid. En te midden van de snel voortgroeiende bolletjes wandelde de jonge geleerde hem voldaan tegemoet. Daar er, er komt het eten al aan. En heer Pieps ook. Ik herinnerde me opeens wat ik gisteren zei. De honger is afgeschaft, zei ik. En nu zien jullie het zelf. Als een heer de handen ineenslaat met de wetenschap, wordt er geen gebrek meer geleden. Eten? Ja, ja. Eten? Ja, ja. Ja, tum tum. Broodjes groeien duurt lang. Nee, nee, hoor. Hele lang. Deze niet. Het zijn profieten. En ik verzeker u dat ze door toediening van pipsulfaat een mutatie hebben gevormd. Eten! Toem, die... toem! Ze bevatten alles. Eiwitten, mineralen, vitamine, proteïne. Hij zweeg toen hij merkte dat de dorpsbewoners heer Ollis voorbeeld gevolgd hadden... en zich haasten om een gemiste ontbijt te nuttigen. Maar helaas... De vreugde duurde niet lang. Nauwelijks hadden ze een bolletje naar binnen gewerkt... of ze grepen naar een maagstreek... en zakten met verdraaide ogen tussen de wiswassen. Het was duidelijk dat het voedsel hen niet bekwam. En dat was iets waar de weldoeners niet op gerekend hadden. Misschien is het voedsel te rijk voor hen. Het deugt niet. Het is onkruid, bedoel ik. Net als ik altijd al dacht. Oh, had ik maar naar de jonge vriend geluisterd... Wat nu te doen was Tom Poes maar hier. Tom Poes zat op dat moment naast commissaris Bas in het gemeentevliegtuig... dat hem ter beschikking was gesteld en dat ze gereed maakte te vertrekken. Het is tijd. Ik heb bericht gehad dat de Albatros om 11.02 uur te Ongstok is aangekomen... Nu kunnen we orde op zaken stellen. Hm. Bommel zal raar opkijken als hij merkt hoe lang de arm van de wet is. Het zal een les voor hem zijn die hij niet licht vergeten zal. Hm. Als hij nog maar aan boord is. Hm? Naast het vliegveld Onkstok lag het watervliegtuig intussen gereed om weer op te stijgen. En de overste Valderak nam hartelijk afscheid van Ursa Babel. Het was niet gemakkelijk om de kapitein van dat schip aan het praten te krijgen... maar dit is een veilig land en daardoor heb ik een slag van. De door u gezochte personen zijn op de landtong van Pika afgezet. Dat is zeker. Pika, zei u. Mooi zo. Ja. Knap werk. Het is prettig zaken doen met een land waar de internationale belangen veilig zijn. Ik zal dat duidelijk in mijn rapport zetten. Daar komen nieuwe contracten uit. Dat zult u zien. Graag. Die schipper zeurde over afgezakte zuigers, maar ik keek er dwars doorheen. Ik heb een neus voor ontsnapte actievoerders en ik laat me niet afleiden door gedraai van meeligers. Daar houden wij van. Tot ziens, kolonel. Tot ziens. Tot uw orders oversteken. Maar die persoon genaamd Zababel was nog niet doorgelegd. En dat valt buiten de regels. En vooral als hij verdachte verbanden om heeft, met uw provincie oversteken. Het is goed dat je op de veiligheid let, officier. ...maar ik kijk dwars door zulke figuren heen... ...en het is beter om vrienden te blijven met de I.I.I. Je kunt me vanaf nu trouwens kolonel noemen. Ik heb promotie gekregen. Uh, gemaakt. Het watervliegtuig met Uchza Babel aan boord zette koers naar Pika. Zodra het bergachtige gebied in zicht kwam... ...maakte het een scherpe bocht en zocht een lagere vlieghoogte op. Die manoeuvre bleef niet onopgemerkt... Want juist op dat moment naderde het toestelletje waarin commissaris Bullebas en Tom Poes zaten. Kijk, dat vliegt een waghals. Het is een watervliegtuig. Die zie je niet vaak meer tegenwoordig. Mm -hmm. Ik vraag me af wat zo'n soort machine boven het land moet doen. Oh, uh. En ze schijnen haast te hebben, want ze snijden ons lelijk. Wat is dit trouwens voor land, commissaris? Zag je dat? Dat watervliegtuig is plof. Mm -hmm. het, het valt in stukjes uit elkaar. Hoe kan dat, piloot? Uh, kwestie van spontane ontbranding, lijkt me. Dat zie je ook niet vaak. Stoppen! Dit was een vliegramp. Hm? Eropaf, nee. misschien kunnen we helpen. Nee, niet doen. Ja. Ik zag de inzittenden er met een schietstoel uitkomen. Die redden zich wel. Het kan gevaarlijk zijn om boven dat land te vliegen. Oh. Het is natuurlijk mogelijk dat er iets in dat toestel zelf fout is. Maar het kan ook dat de lucht daar niet deugt. En als het waar is wat ik denk, zit heer Olly op dat land daar. Hij en die onkruidbolletjes. En waarom denk jij dat? Nou, Heeft Bommel soms een aanslag in de zin gehad, hè? Um... Weet jij daar meer van? Nee, maar de wiswassen die Pieps kweekt, ademen immers erg veel zuurstof uit. Ja. En als er erg veel zuurstof in de lucht zit, zonder dat die door de wind verspreid hm. wordt... Dan kan zo'n motor ontploffen. Ik mm -hmm. heb al veel meegemaakt, maar dit is het gekste. Ja. Het is tegen mijn beginsel om een ongeluk te passeren zonder regelend op te treden. Ja, maar... Aan de andere kant is het mijn opdracht om zonder verwijl naar Onkstok te gaan. Nou, nou, doorvliegen dan maar! Zo gebeurde het. En niet lang daarna kwam het vliegveld van Onkstok in zicht. Maar omdat het een erg veilig vliegveld was... kregen ze opdracht te blijven cirkelen... totdat er een speciaal passagierstoestel geland zou zijn. Oh. De daverende knal van het uiteenspattende watervliegtuig was op Pika natuurlijk ook niet geheel onbemerkt gebleven. De zieke inlanders hadden er weinig aandacht voor. Maar heer Bommel en Alexander Pieps volgden het neerdalen van de schietstoelen met open mond. En daarop haasten ze zich naar de plek waar de ongelukkigen waren neergekomen. De, de, dat was heel vreselijk. He, hebt u zich bezeerd? Uh, het is maar gelukkig dat mijn bolletjes uw val gebroken hebben. Uh, Hoewel, uh, u lijkt erg op iemand die bij mij wilde inbreken... zodat ik hem met een ontploffing heb moeten wegjagen. Maar die had andere ogen. Oh, oh baby. Hm? Steenbreek noemt je spelracht fijn, maar dat kan ik niet vinden. Een huh? zware aanpak, dat noem ik het. Aha... Steenbreken, nu weet ik wie je bent. Je bent er eentje van de internationale blinkersatie-industrie. Ik had je direct al door, maar ik wist niet wie je was. Wie ben je? Bedoel ik? Echt Zababel. Ah. Ik was een executief, oh. maar nu kan ik wel postzegels gaan plakken... door jou met je ontploffingen. Hij is van het grootkapitaal dat achter mij aanzit. Ja, Ze ja. willen mijn wiswassen torpederen... terwijl ik bezig ben de wereld te redden door kostelijk voedsel. Dat is wat ik bedoel, kostelijk voedsel... Maar aan de andere kant, ik bedoel, ontploffingen en, en uh, sommige lieden worden er ziek van. Oh, nou. De inbollingen schijnen niet tegen de wiswassen te kunnen. Ik zelf wel, ho hoewel ik hun broodjes lekkerder vond. Als dit voedsel is, is er veel te veel. Jullie... Jullie bederven de wereldmarkt. Ach, wat wereldmarkt? Het gaat om levende wezens. Die zijn belangrijker dan de markt. Ziekte en ontploffingen. Dat is alles wat jullie kunnen maken. Nou... En mij broodeloos. Nou... Geen gezicht. Die hoed. Er is iets niet in orde. Dat ontploffende vliegtuig bommelen is overspannen en ik voel mezelf ook vreemd. Koortsig zou ik zeggen, het zou het zo dan... Nee, Ik moet het wetenschappelijk benaderen. Want nu begrijp ik wat voor Mufs de prof bedoelde. De wiswassen scheiden overdadig zuurstof af. Vandaar die explosies, het vreemde gedrag van Bommel, mijn kortzigheid en misschien zelfs de ziekte van de inboorlingen. Daarom moet de groei gestopt worden. En dat kan niet. Elke zeven minuten brengt ieder bolletje drie nieuwe voort. Van hieruit zullen ze de hele wereld overwoken. over een week of zo... kunnen ze Rommeldam bereikt hebben. En dan verder en verder. Oh, ik mag er niet aan denken. Waar ben ik aan begonnen? Hoe had ik maar gewoon een kunstmes gemaakt... zoals Prilowitski me opdroeg. Maar nu is het te laat. De jonge geleerde begreep eindelijk dat hij eerst verder had moeten studeren... voordat hij boven zijn macht greep en wanhoop maakte zich van een meester. Hij wist echter niet dat op dat moment de wetenschap reeds bijeenkwam... om het gevaar een halt toe te roepen. Op het vliegveld van Onkstok... Was namelijk het speciale passagiersvliegtuig geland. en een stroom door Pluribor uitgenodigde geleerden betrad de vaste bodem. waar ze vol verwachting door de pers en andere media werden opgewacht. De knappe koppen hielden halt. toen ze de camera's en de getrokken bloknootjes zagen. en een van hen nam het woord. om een korte en duidelijke uitleg te geven. Ha, eh, dames en heren. het handelt zich om de wisse was. En, een voederlijke bol met allerhande proteïnen en mineralen, die mutiert geworden is uit een nederdraadige epifiet. Deze miswas had thans gedetermineerd worden met de afzicht der spreuzelde fenieten alvorens hij de aarde overgedeckt. De pluribor heeft mij ingeladen, weil ik de wetenschappelijke ben die de gevaar des onteugs doorgezout heeft. Ja, ik heb het diep studeren kunnen. Daar is wat te doen, commissaris. Hm. Het lijken me belangrijke figuren. Hm. Wie zouden dat zijn? Nou, daar hebben we geen tijd voor. We moeten naar de Albatros. Dat is hm. veel belangrijker. Anders begint Bommel met zijn misdadige kweek... Ja. voordat ik er de hand op heb kunnen leggen. En het zal wel even duren voordat we hieruit zijn... want ja. het is een veilig vliegveld. Maar dat viel mee, omdat hij zijn uniform aan had. Hm. Het was dan ook niet lang daarna dat ze het havengedeelte bereikten... waar de albatros gemeerd lag. Is Bommel nog aan boord, kapitein? En wie hebben we daar? Gaat het over de inklaring, dat heb ik al geregeld met baas Vladderak. Ik ben commissaris Bas van de Rommeldamse politie. Mm. Met speciale volmachten hierheen gevlogen om Bommel te ondervragen. Zo, is hij nog aan boord? Dat gaat jou geen donder aan. Toch wel, in naam der wet? Uh, nee, nee, nee, zo komt u er niet. Laat mij maar... Hebt u mijn telegram gekregen, kapitein? Zou kunnen. De Olly is bezig met een gevaarlijk soort planten. En als u hem ergens aan land hebt gezet, zullen die hem al de baas geworden zijn. Hij zal erg blij wezen wanneer u hem komt ophalen. Dat weet ik zeker. Zeg nu maar waar die is. Hij zal u graag dubbel betalen voor de terugreis. Ik heb je door, maatje. Jij probeert mij van bigboard naar bakboord te sturen, hè? Nee, we... Ik zeg niks. Want ik ben een eerlijk zeeman die zijn beloftes houdt. Maar de hele wereld is in gevaar door dat onkruid. Maar je vergist je, Binky. Nee. Kom maar mee naar de kaartenkamer. Dan zal ik je laten zien dat je aan het koken bent. Hier. Kijk, dat is Pika. Een klein eilandje. En als daar onkruid op groeit, zal het niet ver komen. Dus daar zitten ze. Ja. En al lang genoeg om wiswassen te kweken. Ziet u wel dat ik gelijk had, commissaris? We zijn dat eiland gepasseerd en daar hebben we dat ongeluk gezien. Juist. Weet u wel dat we boven Pika een vliegtuig hebben zien ontploffen? En noemt u dat geen gevaar? Waarom hebt u niet direct gezegd dat de verdachten zich daar bevinden? Nee. Trouwens, zo'n eiland geeft helemaal geen veiligheid. Die bolletjes kunnen met het water meespoelen en zich overal voortplanten. Kunnen ze dat? Ja. Dat is knap. Kom, ik moet naar ruim 3, want daar zijn we bezig kaplaken in te nemen. Ik moet een oogje in het zeil houden. En intussen groeien de wiswassen op Pika. Ik kan het niet helpen, meneer. Ja. Het gaat mij niet aan. Maar vanmiddag vaar ik terug en als ik naar het eiland passeer... zal ik wel even kijken hoe het er daarvoor staat. Hij heeft makkelijk praten, maar ik zit intussen met een zware last op mijn schouders. De toekomst ziet er donker uit. Ik heb gehoord dat er hier in Klopstok al geleerden bezig zijn om een oplossing te zoeken. Maar wat gaat u doen nu, heer Bommel, onbereikbaar op Pika zit? Ik ga me melden op het hoofdkwartier van Pluripol. Daar is een vergadering van internationale politiechefs. Oh. Ja, ik stel me daar niet veel van voor. We zullen moeten wachten op de oplossing van die geleerden van je. Dat kan maanden duren. Dat weet ik uit ervaring. Maanden. En hoe ziet de wereld er dan uit, hè? Tegen die tijd is iedereen verstikt door Bommels bolletjes, ventje. Let op mijn woorden. U ziet het te somber. Geleerde. Ha! De wereld heeft meer luivende daad. Dat eiland zou opgeblazen moeten worden zonder op het gepraat van profs te wachten. Dat is alleen maar potjes Latijn, waar niemand iets aan heeft. Alleen maar potjes Latijn. Hmm. Dat brengt me op een idee. Wanneer was het nog maar dat Prilowitskowski over Latijn op een potje sprak? Hmm. Het was intussen duidelijk dat de dunk die de politiechef van de wetenschap had, te laag was. Want de geleerden deden hun best en waren onmiddellijk in groepjes van twee met het zoeken naar een nieuw onkruidverdelgingsmiddel begonnen. Zo stond professor Brwitzkowski met dokter Cadou bij een schaal wiswassen die hij oplettend bekeek. Gelukkig hebben wij vanochtend enige specimen ontvangen. Ja, deze specimen zijn de mijnige. Ik heb ze toen gestudeerd, Maar men benodigde toe een determinator die door de domheid van de afhanden gekomen is. Inderdaad, malum malum proximum. men heeft mij zelfs ambtelijk deze onkruiden afgehandigd. Hoe kan men zo wetenschappelijk arbeiden? Vraag ik u. Hier zullen wij niet gestoord worden. Onkstok is een veilig land. En nu aan het werk, collega. Moed gevat. Mens Agitat Molen. De wereld kijkt naar ons. Bedenk dat. Voor zover bekend kan dit rijke voedsel zich over de wereld verspreiden. Vele onderontwikkelde landen zouden dat misschien toejuichen... omdat zij zich niet van het gevaar bewust zijn... Maar nu al begeleiden de grootste eigentijdse geleerden elkaar om de woekering een halt toe te roepen. In de universiteit van Onkstok wordt vol inspraak gewerkt zodat er geen enkele reden voor. Te laat! Door dat soort praatjes en de aandelen lang het kelderen. Gratis voedsel over de hele wereld. Wogelijk! Wat doet die steenbreek eigenlijk? Vernietigen, steenbreek! Vernietigen! Dat was AWS, de bovenste president-commissaris. Ah, juist. Nu, ik kan weer aan het werk als ik maar met dieet hou, zei de dokter. Rustig aan, zei hij. Niks rustig aan. Er is geen tijd te verliezen. AWS eist de vernietiging van Pika. Onmiddellijk. Maar raar, zonder betogingen van natuurbeschermers en vredesmaniakken... en andere opstandigen revolutionair. Aan het werk. Dit eiland moet als de briksem de lucht in... Toevallig kwam dokter Cadou op hetzelfde idee... in de rustige omgeving van de Onkstokse Universiteit. Ik weet het, collega. Deze woekering is vuurgevaarlijk wegens de overvloedige zuurstofafscheiding die u bekend is. Wel nu, daardoor gaan mijn gedachten uit naar een vlammenwerper. Nek aspera terrent, wat u? Ik spreek mijn moederspraak en mijn gedanken zijn wetenschappelijk. Daarin gehoren geen vlam roeren. Wilt u soms zeggen dat ik niet wetenschappelijk denk... Vuur is de meest zuivere vorm van vernietiging. En daar wij ons hier met vernietiging bezighouden... trek ik een logische conclusie. Ach, kwart. Op het eiland Pika wist men niets van de beroering... die de wiswasbolletjes in de bewoonde wereld veroorzaakt hadden. De jonge geleerde Pieps liep tobbend op het strandje... en verderop zat heer Bommel duizelig naast Urzababel... tussen de woekerplanten. Zijn lachbui had plaatsgemaakt voor sombere gedachten... Maar alleen, doe ik... Voel me niet goed. Ziek. Zieke boerlingen. Met mij is het afgelopen. Ik durf niet terug naar huis. Ik heb spijt. Moet iets doen. Als eer de Wereld gaat. Vergaat. En ik zit hier... Ik, ik heb geen goed leven geleid. Doe ik u me niet in dienst nemen? Voor een van uw graffijne spelen? Ik, ik wil me beteren, heus. Niet tuin. Dral alles uit nogal. Draait. Draait. Jullie kunnen beter hierheen komen. De zeewind geeft zuivere lucht en jullie zijn door de zuurstof aangeslagen. De beide heren begrepen niet precies wat de geleerde bedoelde... maar het kwam hen voor dat hij een fris idee had. Daarom kwamen ze moeilijk overeind en baanden zich een weg door het gewas. Betere inborlingen, betere, doe ik. Geleid door dokter Anders Pieps bereikte zij tenslotte een rotspunt die in de zee uitstak. Het was een ongemakkelijke zitplaats. Maar het is waar dat de westenwind hun gedachten verruimde... zodat de ernst van de toestand nu pas goed tot hen doordrong. Waar is mijn piloot gebleven? Hij zal toch niet van die polletjes hebben gegeten? Iedereen die daarvan eet wordt ziek. Niet waar! Het zijn geweldige viswassen die de hele aarde kunnen voeden. De hele aarde... En overal zuurstof was Tom Poes maar hier. Tom Poes bevond zich op dat moment voor het hek van de universiteit. Want hij had iets bedacht waarvoor hij een geleerde nodig had. Maar omdat het een veilig gebouw was, werd het door een hekwachter bewaakt. En hij vroeg zich dan ook af hoe hij binnen zou kunnen komen. Gelukkig stopte er echter een auto met de twaalf uurtjes voor de geleerden die daar aan het werk waren. En na enige woorden met de bestuurder te hebben gewisseld, opende de wachter de afsluiting. Daar maakte Tom Poes een dankbaar gebruik van. In het gebouw keek dokter Cadou op zijn horloge. Het is twaalf uur, roeit ora. Ik ga naar de kantine om een glas melk te gebruiken, want de hier verstrekte lunch is mij te zwaar. Om twee uur is er een vergadering van alle geleerden om de resultaten te vergelijken. Ik, voor mij, heb vastgesteld dat de vlam erin moet. Mij knort de maag. De vervlammen in het eiland is onwetenschappelijke barbarei. Zo ontlost men zich de onkruisvraag niet... En kruid is kruid en de kruid. Goedemiddag eten, professor. Ja? U had toch zuur komen bij gerechten besteld? In deze man blijft het lekker warm, Ha, Smakelijk eten. Een duchtige zuur kruid met braatworst. zal mij denken bekwamen. Dag, professor. De hemel dan weder. Ja. Kan men dan niet in rust in een koof openen zonder dat deze ekelbare lummel erin gezeten is? Mm, ja, Hoe ja, kan men zo wetenschappelijk arbeiden? Ja, uh, het spijt me. Dit was de enige manier om binnen te komen. Ja, ja. Ik wist niet dat het nu juist weer uw mand was. Dat, u, u moet even naar me luisteren. Het is belangrijk voor het werk dat u hier doet. Weet u dat potje nog dat over uw wiswassen leeg viel toen de commissaris ze mee wilde nemen? Ja. Daar konden ze niet tegen, want ze loste op. B wat zat er in dat potje? Er stond zoiets op als, als natriumdinges. Mm -hmm. Wat was het? Ach, zo! De natriumchloride! De ja. zout voor mijn eieren! Mm -hmm. En dat klapt zich! De wiswassen ja. vatten alles in zich ooit genomen. De zout! Boah! Mm -hmm. Tans heb ik een bericht voor de verzameling. Hedenmiddag! U bent niet zo ekelbaar als u ooit ziet! Tom Poes wist genoeg. Het lukte hem om ongezien uit de universiteit te raken... en op straat zag hij de vertrouwde gestalte van commissaris Bullebas... die met zijn plaatselijke collega, kolonel Fonk, veiligheidsmaatregelen besprak. Wacht even, commissaris. Ik heb het. Wat heb je, ventje? Wiswassen kunnen met natriumdinges onschadelijk gemaakt worden. Als u dat even aan die vergadering van politiechefs zegt, dan kunnen we aan het werk gaan. Onzin. Natriumdinges, nee. wat heb jij daar voor verstand van? Nou, ik, uh... ik... heb je nu wel meegenomen, maar je moet je niet te veel verbeelden. We houden ons hier aan de orders. Just. En de onze zijn om de conclusie van de geleerde af te wachten. Wie ben jij eigenlijk? Tompoes gaf geen antwoord, maar holde weg. Hij begreep dat er van deze kant niet op hulp te rekenen viel. En daarom besloot hij om die maar ergens anders te zoeken. En omdat hij zich herinnerde dat de albatros die middag weer af zou varen... rende hij naar de haven waar het goede schip op vertrek lag. Los Losgooien! Voor en achter, valreepieden halen! Wacht even kapitein! Wat moet dat? Zitten ze achter je aan? Ik wil op deze breedte geen moeilijkheden maatje. Uh, nee, nee, dat is het niet. Ik weet hoe je de viswassen kan bestrijden. Maar ze geloven me op de wal niet omdat ze op de geleerde moeten wachten. En heer Bommel zal intussen wat lelijk in de moeilijkheden zitten. Ik weet zeker dat hij mijn passage zal betalen. Nou, vooruit dan maar. Dit is toch al een slordige reis. Kom maar aan boord. Het is waar dat heer Olly in moeilijkheden zat. Hij bracht een kille nacht op de rotspunt voor de kust van het eiland Picadour... samen met Alexander Pieps en Ugsa Babel, die elk hun eigen zorgen hadden. Toen de zon opkwam, bescheen hij dan ook een vervallen groepje... Wat een vreselijk einde voor een heer. Levenslang op een puntsteen. Omdat hij alleen de wereld introk om nood te lenigen. Zodat hij bij wiswassen alleen moet leven. Wiswassen? Zou mijn piloot soms te veel wiswassen gegeten hebben? Mm. Waar, waar is hij toch? De wiswassen zijn geweldig. En nu zullen we ook wel warm worden. De zon komt op. Ik ga wat heerlijke wiswassen plukken en daar knappen we dan van op warm worden. Ik word nooit meer warm. Ik ook niet. Ik heb een slecht leven geleid en alleen maar aan mezelf gedacht. Ja. Maar, maar nu maak ik me zorgen om de piloot en ja. om mezelf. Als we ooit gered worden tenminste. Ja. Met mij is het uit. Oh, dat hoeft niet hoor. Als we gered worden neem ik u aan als secretaris. Als we ooit gered worden bedoel ik. De rotszitters hadden geen van beide het eigenaardige vaartuig in de gaten dat van achter een hoge klip tevoorschijn kwam. Het was een Zeng-7, een vlammenwerpend vuurkaveel dat uitsluitend door opstandige idealisten gebruikt wordt en daarom onwettig is. Aan boord bespiedde Zogsa Babel door een kijker het land, terwijl bemanningslid Kner de bewapening richtte. Blend die bolletjes. Blend die zuurstof dus. Dat zal een mooi vuurtje geven. Spuiten maar, kner. Hoewel. Van, wacht even. Stop. Niet spuiten. Daar zit uch. Toen de Albatros het eiland Pika naderde, was het opnieuw eb geworden. En de sterke stroom deed het vaartuig slingeren. Zie je die hoge rotspunt daar? Mm -hmm. Daarvoor gaan we ten anker. Dan hebben we minder last van de tij. Maar we zullen een boot uitzetten om blommers te halen, zodat hij voor je passage kan betalen. Uh, maar u zult wel even moeten wachten, kapitein. Ik moet pieps uitleggen dat de wiswassen niet tegen zout kunnen. En dat ze dus onschadelijk zijn op dat eiland. Dat wist ik al lang. Spuiten met zout water, maatje. Die bolletjes spoelden als blubber van mijn goede dek af. Maar goed, als je maar terug bent voordat de vloed opkomt. U zit daar. Als ik hem ophoud, krijgt OBB me in de gaten en hier stond alles in staat. Maar mijn betrekking staat op het spel, de belangen van de IEE. Als je voor een ideaal werkt, is er geen plaats voor gevoelens, zegt Steenbreek altijd. Wat nu? In zijn tweestrijd vergat Zogza Babel dat het gevaarlijk is als de pomp op een vuurcafeel blijft werken zonder dat men nuttige vlammen spuit. Toen de wijzer van de manometer de rode streep passeerde, begon de Zeng Zeven dan ook in zijn voegen te kraken. En voordat zocht de pomp af had kunnen zetten... Daar ploft iets. Pompels is zeker weer bezig. Nee, dat geloof ik niet. Het was een ontploffing achter deze rots. En kijk, daar vliegt iemand door de lucht. Deze kant op. Die landrotten zitten vol kwaaigheid. Wat een manier om hier aan boord te komen. Die overgehaalde lubber is op mijn goede bedrading geland. Die ken ik. Dat is een van de schurken die mij uw telegram afpakte. Ze zitten achter aan. Stuurman! Laat een boot uitzetten om bommels aan boord te halen. En er zit een landkrab in het touwwerk. Haal hem naar beneden, stuurman. Zo kan de draad niet werken. <truimert> Op de landpunt waarop heer Olly met Alexander Pieps en Urza Babel zaten... was de ontploffing van de Zengzeven een lelijke schrik geweest. Vooral omdat ze niet wisten wat de oorzaak was. Het zijn de bolletjes. Alles gaat ontploffen. De hele aarde. En het is mijn schuld. Een sloep. Een sloep. We worden gered. Oh, een sloep. We worden gered. Ja. Een sloep. We worden gered. Ja. Een sloep. Een sloep. Ja. Hé, hey, Olly! Oh, ben je daar eindelijk, jonge vriend? Bent u niet blij? Ja! Ik kom u redden. Ja, het is natuurlijk leuk om gered te worden. Maar als heer zit ik vol van de wereld die overwoekerd gaat worden terwijl alles ontploft. En eenvoudige lieden worden ziek van die zegenrijke bolletjes. Zodat ik niet echt blij kan zijn omdat ik ook aan anderen denk. Maar, maar zo erg is het niet. Dat onkruid kan zich niet over de hele wereld verspreiden. Want dit is maar een klein eilandje. En die plantjes vergaan in zout water. Ze kunnen hier geen gevaar. Oh. Oh, weet je het zeker? Als ik het geweten had, zou ik hier meer van de natuur hebben genoten. Waarom heb je dat niet eerder gezegd, jonge vriend? Nou, laat maar. Hoe kan ik blij zijn terwijl al die inboorlingen ziek zijn? En waar is de piloot van heer Sababel? Over de piloot hoefde hij zich geen zorgen te maken. Het eten van wiswassen en het ademen van zuurstof hadden van hem een andere geur gemaakt. Want in de III-kantines kan men slechts worstburgers en de rookte lucht krijgen. Met hernieuwde levenskracht was hij dan ook het land ingetrokken en in aanraking gekomen met de getroffen krummers en hun lege broodbomen. Die morgen zat hij in het dorp naast de parachute waaraan hij naar beneden was gekomen. Die wilde hij gebruiken om de patiënten naar de kust te vervoeren, maar na enig proberen begreep hij dat hij dat niet alleen kon. Daarom was hij ergens een schrik toen er plotseling hulp uit de lucht kwam vallen. Het was de spuitgast Kner, die door het ontploffen van de vuurkaveel verder was weggeworpen dan zijn chef omdat hij dichter bij het drukcentrum had gestaan. Op het verste punt van zijn vlucht kwam hij zodoende tamelijk zacht... in de kruin van een broodjesboom neer. En zonder lang na te denken, klom hij naar beneden. Geur! Wat doe jij hier? Zieke ventjes inpakken, naar de baas in het valscherm. Als een hangmat, snap je? Kner krapte zich verbaasd de kin. Dit soort denkleven was hem nog vreemd. Maar na het eten van enige wiswassen... en het inademen van de rijke atmosfeer... vond hij het niet zo gek meer. Zo kwam het... Dat ze zich al spoedig in beweging zetten. met de zieke tussen zich in en de gezonde achter zich aan. Kom maar in de sloep, heer Olly. Ja. Ik heb het idee dat daar de lieden aankomen die u bedoelt. Ja, je hebt gelijk. Dat is erg prettig. Maar hoe moet ik nu al die zieken genezen? Waar blijft die opgeklopte draadnagel? Direct komt de vloed opzetten en dan slaan we tegen de klip. Het is tijd om het anker te lichten. Oh, Waar moet je er niet mee? Waar is Bobbles? Daar gaat het om. Daar zijn we al, kapitein. Ja. Net op tijd. Uh, ze, ze wilde mee. Wa waarom weet ik niet? Want er zijn geen broodjesbomen aan boord. Niet schommelen! Ze hebben pijn in de magus! Wat moet dat? Daar zijn we met alle inborlingen. Alles loopt goed af, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier loopt niets goed af. Wat is dit voor een uh. overgehaalde landverhuizing, meneer? Uh, het zijn patiënten. Wiswasleiders, ze wilden nu eenmaal mee, al weet ik niet waarom, en dat kon ik niet weigeren. Maar ik wel! Ben Goer. Ja, maar. Ken taal. Was op schip. Hele grote. Moet ah. nu naar Pokapook. Voor honger. Poekapoek. Poca... Toemtoemhaal. Allemaal ziek in buik. Ja. Broodjes groeien, duurt lang. Hele lang. Mm -hmm. Maar op Pocapook groeien ook broodjesbomen. Moeten daar naartoe. Oh, kijk, dat is nu mooi. Als u nu gewoon even naar dat eiland Poek vaart, kunnen we de zieken daar afzetten. En dan hebben we onze plicht gedaan. Gewoon een paar extra passagiers, een klein eindje maar. Geld speelt geen rol. Oh, we, nou, we hmm. hebben we goed aan in orde, bobers. Dat is dus mooi geregeld. Dan ga ik nu maar een beetje rusten. Niet veel geslapen, bedoel ik. En de wiswassen liggen wat zwaar op de maag. Een gevoelige stijl, als u begrijpt wat ik bedoel. De vloed begint op te komen, kapitein. We trekken naar de kleppen. Trouwens, als we voor zondag in Rommeldam willen zijn... Dat willen we niet, stuurman. We gaan naar Bocapook om de dekpassagiers af te zetten. Dat is een eindje naar het noorden. Het tweede eiland van de Bikapokka-archipel. Dan zijn we wel te laat in Rommeldam, maar de schade wordt door Boffers betaald. Laat het anker maar lichten, ik ga een nieuwe koers uitzetten. Toen de avond was gevallen, betrad heer Bommel verkwikt de kajuit waar hij de heren Zarbabel achter de tafel aantrof. De doortastende executives hadden zich geen tijd voor rust gegund, doch een deken om hun lompen geslagen en sterke koffie besteld om zo snel mogelijk hun ervaringen uit te wisselen. Ik heb goed nieuws. Terwijl ik een uh, uiltje knapte, heb ik nog eens goed nagedacht... over het aanbod van, uh, uh, van een van u, als u begrijpt wat ik bedoel. En ik uh, geloof werkelijk dat ik best een secretaris kan gebruiken... omdat ik zoveel zaken heb en niet alles alleen kan doen. Ik bedoel, het hoofd loopt me wel eens om... zodat er gemakkelijk iets kan ontploffen... en de wereld door onkruid overwoekerd kan raken... Bovendien ben ik een heer die graag in stilte goed doet. En als ik u, uh, een van u, op het rechte spoor kan helpen... zal ik hem graag in dienst nemen. Dus, uh, wie... Dat aanbod telt niet langer. Nee, oh. we hebben de zaak overlegd en we zijn tot de slotsom gekomen... Ja. dat we goede vooruitzichten hebben... nu we een einde aan het wistvastgevaar hebben gemaakt. Oh. We blijven bij de internationale inmaak. We blijven bij de internationale inmaak, OBB. De volgende morgen vroeg ankerde de albatros voor het eiland Pokapuk, En nadat er een sloep gestreken was, begonnen de krummers het goede schip te verlaten. Het spijt me dat alles zo gelopen is. Als ik nog met iets kan helpen, moet u het zeggen, hoor. Hoeft niet. Oh. Hoeft niet. Genoeg geholpen. Oh, genoeg geholpen, hè? Maar de zieken dan, die liggen bezwaar op de baag. Ik bedoel, uh, uh, uh, wat bedoelt u met geholpen? Als wind draait, gaan kroemers altijd naar Boekapoek. Oh. Is warmer. Ja. En door barbarenboot hebben wij nu niet pagai gehoefd. Huh? Ja, Pagaai? En zieken zijn al haast beter door niet eten. Doe die dag. Als ik dat geweten had. Doe die dag heb ik daarvoor nu slapeloze nachten gehad. Niet alleen daarvoor. U wist veel beter dan de inboorlingen hoe groot de gevaren waren. Ja. Want tenslotte bent u een beschaafde barbaar. En zij niet. Wat bedoel jij, jonge vriend? Nou, Wat ben ik? Na een voorspoedige thuisreis kwam de albatros in Rommeldam aan. En heer Bommel nam hartelijk afscheid van de kapitein. Bedankt voor alles, heer Rus... Zonder u zou ik nu nog op dat eiland zitten... waar ik voor de redding van de wereld leed... terwijl de wetenschap met de uitroeiing bezig is. Van dat onkruid waar ik nooit aan had moeten beginnen, bedoel ik. Maar dat kwam omdat heer Pieps het allemaal veel te mooi zag... door zijn jeugd, zodat ik als oudere en wijzere werd meegesleept, ja. Uw snert was overigens best lekker. Dat dacht ik. Weet u wat... Ik nodig u uit voor een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Morgenavond. Als het maar geen piespasbollen zijn, bloemers. Zodra de loopplank was uitgevierd, verlieten de heren Zababel het schip en snelden naar een modemagazijn om hun gescheurde kledij te vervangen. Niet lang daarna meldden ze zich tot in de puntjes verzorgd bij secretaris Steenbreek van de Internationale Inmaakindustrie en bracht hun rapport uit. Interessant. Jullie hebben OBB en zijn wereldvoeding dus onschadelijk gemaakt. Voor goed onschadelijk. Nou, ik hoop het. Maar ik heb er nog niets over gehoord. In Onkstok zijn de besprekingen van de geleerden nog steeds gaande evenals de daling van onze aandelen. Wanneer er voor overmorgen geen bericht is, kunt u beter naar een andere werking uitkijken, heren. Goedendag. Welkom thuis, heer Olivier. Ja, ik hoop dat uw uitstapje de wereld gered heeft, uh, als ik zo vrij mag zijn. Ja, zeker. Maar... Ik heb mezelf weten te redden en inmiddels een oogje op het huis gehouden. Mooi, mooi. Alles is zodoende gereed voor een voedzame maaltijd, wanneer het u schikt. Ja, nou, prima. Alleen heb ik in het menu geen rekening gehouden met de hongerberende bolletjes van de heer Pieps. Uh, praat me niet van die bolletjes... Maar het is goed dat je daar Pieps noemt, Joost. Die heeft zorgen over zijn toekomst en een gezellige maaltijd zal hem zeker opmantelen. Vooral omdat ik met geld en goede woorden zal zorgen dat hij zijn werkkring terugkrijgt. Ja. Maar laten we het vanavond eenvoudig houden, dan smaakt het morgen des te beter. Zolang je maar geen zoek uh, maakt, bedoel ik. Juist. Kijk, dat is nu prettig. Het is toch maar goed om na volbrachte arbeid weer thuis te zijn. En uh, weet je wie ik ook uitnodig voor morgenavond? Mevrouw Doddel. Die heeft altijd zo'n begrip voor de dingen die ik tot stand breng. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik bedoel, dat een enkel opbeurend woord van haar... de bittere pillen kan vergulden die een heer te slikken krijgt... als hij het goed met de wereld meent. Mm -hmm. Ja. O, oh, nee maar. Hier staat dat de rommeldamse geleerde Prillewitskowski de onkstok het bestrijdingsmiddel tegen de wistwas gevonden heeft. Dat is sterk, zegt u zelf. En er staat nog meer. De internationale politie heeft inmiddels de bron van het onkruid eh, gelokaliseerd en tot verboden gebied verklaard, totdat het gezuiverd zal zijn. Schandelijk noem ik dat, terwijl ik zelf... Ik bedoel, sommige lieden schikken er niet voor terug anderen de kroon van het voetstuk te stoten. Maar ik zal bij het eten de waarheid schril uit de doeken doen. Oh. Ja. Hij hield woord. Toen de avond daarop alle gasten aan tafel zaten, zette hij in een toespraakje uiteen hoe hij persoonlijk had gezorgd dat iedereen aan zijn trekken kwam. En zodoende kan de wereld nu weer rustig ademhalen. Ja. En uh, daarom stel ik voor te drinken. Oh, op de... poes, meneer. Oh. Als die er niet geweest was, zat je nu nog naar adem te happen Pika. Oh, ja. <laughs> ik begrijp het niet helemaal. Uh, iedereen heeft toch zuurstof nodig om adem te halen? Hm? Nou dan. Als er ergens nog zuurstof gemaakt wordt, hebben we dat aan Olly te danken. Ja. Daarom drink ik op hem, hoor. Oh, <laughs> uh, en op, heer Pieps. Oh. Die heeft het uitgevonden. <gül> ik bedoel, uh, hij is een knappe bol. Ja? Al heeft hij het verkeerd gedaan. Hm? Uh, en dat heb ik de burgemeester bij de port in de kleine club onder het oog gebracht. Zodat hij benoemd is tot assistent in het stadslaboratorium. Bravo. Had ik maar gastronomie gestudeerd. Uh. <middels>